Dan zou je toch denken dat ik, uh, dat ik dan inmiddels uh, mijn hele setje klaar heb. Maar ik ben gewoon nog keihard een, een, of, andere, een of andere koptelefoon aan het inpluggen. We zijn het niet meer gewend, Maar ja, dit, dit is inderdaad, het is de, de gewenning die je dan weer voorbij bent. Ja, nou, ja, nou ik wou net zeggen, het is of ik nooit ben weg geweest, maar... Jij daarentegen? Wat, wat is gebeurd? Drie uh, jaar verder zijn we. En, wat is er en, aan en, en, en, en dan nog steeds gewoon domme fouten maken. Oh, man. Dat is echt, dat is echt mijn ding. Maar goed, nou, eerst deze. Wacht even. Eerst uh, eventjes, uh, even kijken. Deze eerst. Uh, uh, deze? Deze show wordt mede mogelijk gemaakt door Arwin en Johnny. In de week dat en in het katshuis weer vreselijk gelachen is door de College. Dat lachen ze wel zal vergaan indien er nieuwe verkiezingen zullen komen. De lente inmiddels voorbij is, want er schijnt een horrorwinter aan te komen. Vader Jacob heerlijke chili con carne heeft gemaakt, dus wees gewaarschuwd. Ik niet hoop dat die vette lucht straks mijn kant op komt. Jij nog 51 uur live radio te goed hebt op jouw eigen Radio 501. Want het is feest. Hoera, we bestaan drie jaar. Dit is de Arwin Johnny Show van vrijdag 30 maart 2012. De Arwin en Johnny Show. Ja. Ja. ja. Nou, dit is eh. Uh... Ja, volgens mij zijn we klaar. we kunnen naar huis. We kunnen we naar gaan huis. Gaan vier, daar we gaan aan de overkant zitten. Angels of Silence van de Counting Crows, daar zijn we mee beginnen. Maar de allereerste vraag, en die is geheel legitiem deze avond. Hoe gaat het met je Sean O'Pon? Nou, eh, uh, slecht. Ja, vertel. Ja. Nee joh, als ik lekker kijk om je heen, ik kan niets anders dan zeggen. Het is heerlijk om weer terug te zijn. Lekker hè? Ja, gewoon zo even een leuke feestje, driejarig bestaan, Radio 50. Driejarig, en... Radio 50. had je het verwacht ja. dat we het ooit zouden redden? Ja, absoluut. Nee, nee. Ja, ja, nooit echt twijfeld. Nee, ik heb ja. het dus nooit gehad. Ik had nee. echt zoiets van een leuke hobby en we zien schipstrand. Ja, maar daar tijd ook geen rol in. Huh? Nee, ik vind het echt, nee, ik vind het echt heel bijzonder. En ook, ook die aanloop en toeloop die we de afgelopen drie jaar hebben gekregen, ik vind het fucking zorg. Ja, nee, het is wel geweldig. En kijk er toch eens omheen, al die mensen die er ook weer ja, zijn gezellig, gekomen gezellig. om dat met ons te vieren. Nou, wat ik helemaal He? leuk vind, dat uh, uh, vrienden van Welleer, Alfred en Bianca, die zijn in de studio. Dat is mijn oude Ajax-maatje. Daar ging ik altijd mee naar, uh, naar Ajax toe. Oh, een uh, hooligan. Ja, hooligan! Ja, ja we waren... Wat is die hooligan? Wij, wij, dat? Oh. Wij waren die hooligans waren wij. Oh, ja, dat heb je wel eens verteld. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. ja. Wij, waren, wij waren de duo Panotti van Fuck F. <laughs> Dat, dat zei je er niet bij, maar dat begrijp ik ja, nu ja, helemaal. Ja. Ja, in, de, in de succesjaren van, uh, van Ajax, uh, in 1993, 1994, 1995 of zo, uh, oh, ja. ging ik altijd ja. met Alfred we naar Ajax toe. En dat uh, was echt, uh, echt supercool is dat. Ga ik zo even uh, verhalen. Wil ik hem Ja, dat wil, ja, ja wil ik hem voor horen. Je inderdaad even ja, wil ik horen. En vind jij hem ook niet zo veel op Planet zee lijken? Nou, ik wou net zeggen. We hebben hier een uh, beroemdheid ja, ja, ja. In, de, in de studio. Echt, je kan een handtekening ja. bij hem vragen. Maar vraag hem niet een penalty te nemen, want die mist je toch. <laughs> het is de Arwen en Johnny show. Van ons uh, jubileum, uh, driejarig bestaan van Radio 5 alleen. We maken 60 uur radio en we zitten nu uh, op nog 51 uur te gaan volgens mij. Want het is 9 uur als het goed is. Ik kijk even naar de redactie. Dan komen we me zo meteen nog op Ja, daar komt daar komt uh, nog nu op dit moment ga ik niet doen. Nee, nee. jij hebt een formulier voor je liggen waarop staat wat wij allemaal gaan doen vanavond. Daarvoor moet je wel van mij zijn. Uh, John Buis, uh, nou, die komt niet langs. Dat staat hier dan helemaal maar ik heb hem al gezien. Ja, ik hij heb staat hem hem nog niet geen half gegeven. Hij zijn een beetje Oké, lekker. Goedenavond, uh, John Buis. Ja. <laughs> Dat zullen meer dus uh... Ik weet niet wat dan... man is. Of hij of hij... Zijn een scheiterij, of het komt uit zijn neus als hij hier in de studio is. Ja, maar zometeen gaat hij uit zijn nek kletsen. Ja, dat is, is het allemaal het wat. Is helemaal, helemaal <laughs> dat niet Dat hebben wij weer. Jezus. Maar hij heeft ook goede muziek meegenomen. En, en, en dat is natuurlijk de, de, de, de uiteindelijke reden waarom we hem hier in de studio hebben. Zoals we uh, net hebben. Verwelkomd. Ja. Um, we hebben ook iets leuks weg te geven vanavond. Ja, want we zijn het per jarig. En en is straks dit. Wij geven weg een uh, unieke CD, een collector's item van de uh, formatie DOC. En hij is gesigneerd. Dus ik zou zeggen. Blijf luisteren en dan weet je precies hoe jij daar kans op gaat maken. Ook kun je weer een kans, uh, maak jij kans om te winnen uh, kaarten voor het Bierfestival in Duitsland. Aankomende zomer, 13 en 14 juli in Wenen. Ja, en dat is de, de, de, de, de hoofdprijs is dus inderdaad twee kaartjes voor het Bierfestival in Wienau. En de tweede prijs is een liter bier. Kijk, dat is geweldig. Nee, dat stoppen wij zo in onze holle kies. Ja, dat, uh, dat moet, je, moet je niet vertellen joh. Nee. Dat moet je niet vertellen. Dat merken ze straks wel. <laughs> uh, ja, nou ja, wellicht dat er nog een paar bepaalde best... artiesten op andere best gasten. Ja, maar dat vragen we zo meteen. Uh, we gaan uh, even het praatje afmaken. Arjen, niet te snel. Nee, sorry. Ik ben ook al een beetje in die, in die, nee, in die euforie. Maar ja, op een gegeven lekker moment. Lekker, lekker, lekker. Uh, verdwaalde artiesten. Nou ja, ik kijk even om me heen. Dat zijn er een heleboel. <laughs> <laughs> ja, voor de rest zin en onzin. En natuurlijk, zoals vanuit... Uh, rond 10 uur maak ik de Radio 501 plaat... Uh, gewoon nog één keer adewerts bekend. De dus... Radio 501 plaat voor je hoofd. Ja, natuurlijk. Dat bedoel ik. Ja. Ja, ik moet ook een beetje wennen weer. Hè? We zijn begonnen ja. met The Counting Crows. En Angels of Silence. We zijn tot 12 uur aanwezig. En dit herken je. ...als U2 en Green Day. Blijf er lekker bij. Straks komt John Buijs ook nog in de studio. voor vind de uitzending lekker... Heerlijk. YouTube en Green Day en de Saints are coming. En uh, inmiddels uh, achter de microfoon ook gewoon plaats genomen. John, van harte gefeliciteerd en welkom weer in de studio. Ja, dankjewel uh, Arwin. Uh, jullie ook gefeliciteerd Dankjewel John, dankjewel. En ook Johnny natuurlijk. Ja, dankjewel man. Jij ja, ja, ook okay, hé trouwens. Hoe, hoe gaat het ja, met dank je? Je? Dank je? Je was een beetje het snotteren net. En ik, jou nee, gezo hoor. Jouw gezondheid begint mij echt wel zorg te baren vriend. Yo, ja, nou, ik was ook niet van plan om weg te geven, maar nee. het, het valt mij wel op dat elke keer als jij in de studio bent, dan ben je een beetje aan het kwakkelen en als zorg jij, de... jij wel goed voor jezelf. Heel goed. Als jij moet pissen dan ga je toch ook naar de wc. Dan denk ik toch ook niet van je aanzien. Ja, ja, nou nee, ja, nee, dat, is, dat is dan wel weer zo inderdaad, maar het, het, het, je, je, je bent altijd al een beetje aan, aan het kwakken met je gezondheid. Altijd is er wel wat aan de hand en ik dan mezelf tegen van, heb jij niet gewoon een persoonlijk verzorger nodig? Uh, loopt er, heeft er, als er niet. een leuke rondloopt, vind ik dat nooit. Kelly is helaas oh. zwanger, dus daar heb je niks aan. Nee, maar wie is nog niet zwanger? <laughs> <Hij> is zijn <laughs> hele trainen. Nou, ik niet. Johnny. Ja, er gaan geruchten dat, ja, dat, dat het beentje er al uit hangt, want ik begin een buitje te krijgen. Ja, oké. Okay. Ja, ik, ik heb, heb toevallig vandaag zo. iets gelezen over dat ze Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito en Eddie Murphy willen strikken voor de, de tweede twins. Oh, oké. Okay. Over uh, zwangere oh. mannen gesproken. Hé, hey, dat zou het zijn, ja. Oh. Tweede we een, twins? Een, oh. er echt een tweede twins? Ja. In 3D natuurlijk, ik het, uh, dan. Is ja, in, ja, dat is echt in, heel verwarrend. De tweede dat is twins in, 3D. in 3D. 3D. Dat is natuurlijk heel uh, actueel ja. allemaal. Ja. Ja. Vertel ook nu echt een nieuwtje. Ja, je vertelt echt een nieuwtje. Ja, ja daar zijn we helemaal niet ja, mee bezig. Dat zijn we, we niet dat zijn. Dat nee. En het heeft niks met muziek te maken. Nee, nee niet eens. Ik ben sowieso niet dat jij naar de film ging. Nou, Arnold en Eddie ben ik er wel een fan van. Ho, ho. Ja, de oude Arnold en de oude Eddie. Ik wil er even op inbreken. Ik kom soms soms ook op plaatsen tegen. Dat ik denk van, hé, daar verwacht ik John Buijs niet. Nee. Ja, inderdaad. En als jullie waren in het ja, als ja, bij de b, ja. b movie orchestra ja. waren, ja. ja. ja. ja. nou, nee, ik, ik ging mening, voor de muziek hè? De mening, ja fantastisch. Nee, zeker. Ja, het was waanzinnig af, goed. Ja, ja, het was waanzinnig, leuk. ja echt. Ja. ja. Ja, ik, ik denk, uh, nou ja, die jongens die weten echt wel waar ze mee bezig zijn. En Kom. een hele leuke, unieke, originele voorstelling ook. En komt er nog een vervolg op dan? of Ja, niet? ja absoluut. Voorlopig ja? gaan ze ja, optreden, ja. dat is ja. wat ik weet. Maar die combinatie van die, een beetje big band-achtige jazz, heel virtuoos. En dan met die oude, ja, soms rauwe, ranzige filmbeelden erboven. Ja, inderdaad. Het is ja, heel verwarrend bijna omdat ja. de, om de ene die zit meer naar de film te kijken, terwijl de andere een meer andere naar de die... band kijkt. Ja, ja, ja. ja, ja een een, een, uh, een en Wouter Hakoff die staat mooie solo te geven en dat heb je pas ja. door op het moment dat iemand roept van, en hey, dat was Wouter Hakkof. Ja, nee, omdat je ja. naar de filmen zit te kijken. En die film, oh, dat, dat is ook heel leuk, die, die, die, die filmbellen worden, dat, dat is niet iets wat gewoon projecteert, nee, dat wordt er ook live ingeshot, hoe noem je dat, hè? met een technisch woord, wordt op de muziek Ik muziekmaat... vind ingeshot, ja. vind ik een geweldig ja, woord. Hè? Ja, wordt ingeshot op het juiste moment. Ja. ja, de, ja. De, de, de, de film volgt ook de muziek, hè? Ja, precies. De, ja. de, de, de VJ die zit in de regiekamer van, ja. de, van het filmhuis en die volgde de band. Het is niet zo dat de band uh, de film volgt nee, van wat we nee. waar, je, waar jullie er al eerder geweest. Nee, het, uh, nee, dit, uh, never. Het nee, nee, never. Nee. Oh, en uh, de, de entourage Ook prachtig. Ik prachtig vond deze de combinatie vond ik heel leuk. Nee. Het was voor de band vond, ja, dacht ik een beetje aan de kleine kant. Het, de, de ruimte op het podium was niet super. Uh, het is niet bedoeld om uh, concerten te geven natuurlijk. Maar daarentegen uh, past het wel. Uh, het, past, het is een cinema, het is een, het is een bioscoopzaal. Ja, en bij een b movie dan denk je daar natuurlijk niet aan. Maar voor de jongens kan ik me wel voorstellen dat het heel iets unieks is geweest. Ja, ja, klopt. Ja, want anders speel je in een, uh, ja, een uh, ja, poppodium pop ja, of, in of, in of in een theater inderdaad. Ja. En dit is natuurlijk iets heel uh, aparts. Ja. En in, ja, daar denk ik ook nog een oude gevangenis. Dus, ja, fantastisch ja, gek. Ik raad het iedereen aan om daar naartoe te gaan. Oké. Okay. Ja. Okay. Misschien moeten we er zelf ja. ook een keer op uh, locatie gaan uitzenden. Misschien ja. is dat uh, misschien ja. een, uh, in, ja. een idee. Ja. ja. Hé, hey, hadden, hadden we het over oh, gevangenis? Goed, hadden we het over gevangenis. Gevangenis ja. Heb ik een leuk brugje? Inderdaad, een Ik hoorde hem ja, al aankomen. Uit. Ik voelde hem ook al aankomen. slaai je broekje. We hem al aankomen. Ja. Wat komen met de security? Precies. De, uh, security heette vroeger... Dat is een new uh, toch? Nou, eigenlijk old wave, hè? Inmiddels wel, ja. <laughs> ja. Begin jaren tachtig uh, maakten ze new wave en toen heette het nog uh, de social, uh, social Security. En oh. waren ze binnen de, bij de popcritici waren ze hoog aangeschreven, alleen hebben ze nooit uh, echt groot uh, succes gehad. Maar uh, ja, dit is dus eigenlijk al een hele oude band, maar met wat, nieuw, uh, wat nieuwe uh, ja, bezettingen en uh, nieuw materiaal. En uh, ze bestaan uit drie mannen: Kit van Hees, Jan van Dijk en uh, Harry Zandstra. Klopt dat? Uh, volgens mij ook nog. Uh, of Jos uh, uh, zit hier ook nog bij. Jos Heijer zit er ook nog ah, okay. bij. Ja. Dus uh, ja. Nou, ik ben benieuwd. Welk nummer gaan we luisteren, Jon? Uh, the river is deep. Was too hot, the kitchen sink stinks and the window panes but and the love of my life is crying And the river is deep And the river is white But the grass is greener on the other side And the river is dark But the grass is greener on the other side And the river is dark and the water is wild There's a better future for me In de gloria, in de gloria, in de gloria. Hoera! We bestaan drie jaar! Deze show wordt mede mogelijk gemaakt door Arwin en Johnny. When the sun shines, when the sun shines. Oh, I couldn't care less about it. When the sun shines When the sun shines, when the sun shines Oh, I don't care much about anything When the sun shines Everybody's feeling alright When the sun shines bright Everybody's feeling alright There's no cloud in inside when the, sun shines, when the sun shines When the sun shines Oh, I couldn't care less About my carelessness And that's fine When the sun shines When the sun shines When the sun shines, the sun shines Oh, I don't care much I'm simply out of touch And that's fine When the sun shines Everybody's feeling alright When the sun shines bright Everybody's feeling alright There's no doubt inside Geen moer uit als de zon maar schijnt, maar dat vandaag dag even stukken minder met, uh, met, uh, met de vorige weken. Uh, vinden jullie zelf ook die mannen? Uh, sluit er helemaal mee aan. Ja. We hebben een heerlijke, heerlijke week achter de rug gehad en we knallen gewoon weer kaart in een of andere fucking horrorwinter in. Ik vind het echt niet kunnen. Ja, maar kijk nou toch eens even, uh, wees eens even realistisch. Het is begin april of ja. eind maart, hè? Het, het kan toch, toch niet zo zijn nee, dat maar... we nu alweer in die korte broeken gaan lopen? Ja, maar luister nou, ik bedoel, al die politici die lopen te, lopen te janken en milieuactivisten dat, dat, dat, dat de aarde opwarmt. En het kan mij niet snel genoeg opwarmen, want ik bedoel, ik vind het echt koud kloten weer gewoon. Ja, ja. En zeker met ja. het gezondheidsstelsel van, van John Buijs. Dat is helemaal niet goed voor hem. Ja, een beetje soms zou het goed doen. Ja. ja. Dat dacht ik wel. Maar goed, dan heeft hij wel een, muziek, een heel zonnig muziekje meegenomen. daarentegen. Ja, dat had hij wel. Je dacht, ja. hou de lente erin. Ja, nee, dat doe je goed. Ja, ja, ja. Je, bent, uh, je gaat mee met je tijd. Ja, dat, Positief he? denken, ja. blije gedachten. Ja. Hey, Mercy, vertel, dat, uh, eens, uh, vertel eens wat over de band. Mercy Seat. Mercy yeah. Seat, When the Sun Shines. Ja, ik had eigenlijk. Waar komen ze vandaan? <laughs> de ja, dat, is altijd, dat is altijd de vraag. Ja. Ja, heb, heb je, is dat na drie jaar nog steeds de enige vraag die je kan bedenken? Ja. Nee, maar een nou, intelligente vraag die wordt kan er denken. zo hoopig ah. van. Nee, maar ja, ze komen uit ja, Tilburg oh, oh, Oké. Okay. 013. Ze, ja. ja, ja. ja. ze komen uit de omgeving Tilburg. En ze komen uit verschillende bands, waaronder de Wealthy Beggar. Die hebben een aantal no, no, jaren no, no, no, terug no, no, no. nog wel eens hier in de buurt. Ja, wij, hebben die in, uh, in Manifesto gestaan nog is het niet? Die hebben een jaar of uh, wat terug wel eens in Manifesto gestaan toen Manifesto ook tien jaar bestond. Ja, precies. Ah, dus, uh, goed, en... waar, daar, daar was toen wel publiek bij, want ik weet dat het manifest al vijf jaar bestond en dat was echt werkelijk geen hond. Nou, volgens mij was er, uh, hier, is er hier nu meer publiek aanwezig dat er toen in de zaal was. Ja, ah, dat denk ik ook. Dat uh, is echt, ja, ja, echt, uh, nee, echt uh, vrouw nog van tevoren. Jammer. Maar dus, uh, Mercy Seat. Uh, ja, dat is gewoon catchy pop muziek. Ja, hele catchy pop muziek. Uh, ja, is een beetje absoluut. 60's, 70's. Uh, Klopt, daar komen hun invloeden ook uh, vandaan. En uit de het het uh, bit... Laterkast van hun vader. Ook dat inderdaad. Maar ze hebben ook al een muzikaal verleden van uh, eind jaren 80 of begin jaren 90 tot halverwege jaren 90. En uh, ja, dat hebben ze nu nog een beetje doorgetrokken eigenlijk. En, uh, enkel album, be uh, hebben ze een enkel... album gemaakt of niet? Ze hebben meerdere albums gemaakt. Ja, maar zoals... het laatste album wat ze, wat ze dan hebben gemaakt... Uh, heb je dat zeg maar of niet? Uh, nee, dit is uh, het eerste weer wat ze een beetje uh, ja, hebben uitgebracht. Ze hebben in het, het verleden hebben ze cd's uitgebracht. Hele leuke maar, muziek. Ja, nou, het, het is gewoon... Uh, ja. Ouwe, ja, een beetje nostalgische rock. Nou, wat, je, wat je eigenlijk ja. meer, min of meer al meer terug hoort. Ik bedoel, na, na, na, neem een Tim Knol bijvoorbeeld. Of een, of een Johan. Johan. Dat is wat inderdaad meer ook. Britpop, maar ja. wel gewoon een ambachtelijke uh, gitaarpop. Beetje. Ja, ambachtelijke gitaarpop. Wat zeg je dat mooi? Je lijkt wel een poët. Ben ik ook. Ja. Romanticus. Ah, in, in, oh, ja. De volgende track, uh, John. <laughs> mijn aandacht uh, ja, voort, wordt getrokken door de Dutch rock legend Vengeance. Vengeance? Ja, Vengeance. Ja, vengeance. Dat ja, ja. klopt. Dat is uh, zo direct uh, in het programma gaan we naar een uh, Nederlandse metalband luisteren die nog ouder is. Ja. Maar Vengeance was toch ook wel een van de, de toonaangevende hard rock/heavy metal bands uh, begin jaren tachtig in uh, Nederland. Okay. Met onder andere uh, Arjan Lucas in de gelegenheid. Ja, Arjan Lucas, ja. Die uh, nu al uh, jarenlang furoren maakt met uh, zijn Arjan-project of ja. met uh, Star One. Of, ja. uh, even kijken, wat Ambien heeft hij ook nog gedaan. Hij heeft ook een tijdje Canada rondgehobbeld, weet ik nog of niet. Staat ja, van, uh, hij heeft, in Canada heeft hij ook nog met, uh, met, uh, met een aantal mensen hij heeft daar uh, studiomateriaal opgenomen. Dat zou heel goed dat kunnen is een jaar of vier terug zou geloven. Hij doet met heel veel artiesten, Zit hij ook betrekt weg. hij bij zijn projecten. Ja, een grote namen allemaal. Dus, uh, maar... Ja, maar dan ja. hebben we het over Arjan Lucas. Het gaat hier om ja. Vengeance. Ja, Vengeance. Laten we het over Vengeance hebben. Ja, en, en dat is uh, de band rond uh, Leon Goei. Dat is uh, de zanger. En de afgelopen jaren, ik heb ze drie jaar terug nog in uh, Manifesto in Horen gezien. Ja. En uh, dat was eigenlijk life best goed? wel een... Uh, nou nee, dat was uh, live best wel een trieste vertoning. Nee niet, oké. Okay. Dat had er vooral mee te maken dat uh, Leon Goeie uh, best wel van een, een, een drankje en een uh, oh. lijntje houdt. Oh, joh. En, uh, uh, en de albums, ja, dat Zo kun je nog een beetje dan. oppoetsen. Maar het nieuwe album, hij krijgt de hulp van uh, heel veel buitenlanders. Crystal met, uh, Eye heet het uh, nieuwe album, geloof ik, of niet? Ja, klopt. En, uh, maar uh, uh, ja, uh, het, het is een stuk beter dan wat ik de afgelopen jaren van hem uh, gehoord heb. Uh, er lijntjes, dus, uh, uh, wat minder, wat minder lijntjes erin. Nou ja, ook gewoon goede muzikanten om ja, hem heen met ideeën. Uh, dat idee ja. en, uh, hij, heeft, ja. hij, heeft, hij heeft lijntjes met hele goede muzikanten. Ja, precies. Ja, ja. ja dat scheelt. <laughs> ja, ja, ja, ja dat kan je zomaar ja, een. Ja, een, gaan een we gaan naar band. luisteren, John. We gaan luisteren naar de ballad Promise Me. Is right here in the side We played our records on and on Heartbeats about to fail Love and hate until the end I wish you would Braindings wear no fantasy Like a soldier marching out of war Your dreams took you away too far Right there with the break of day You've got on board and just sail the way. I hope you'll find your destiny Yes, still we are one family Promise me. Say alone. 10 minuten, over half 10. half tien, hele foute hardrock op de achtergrond. Volgens mij hebben ze gewafelde kapsels, of niet? Uh, ik vind het een heel hoog... Ik, ik ja, ben daar dit... ben wel benieuwd naar. Ik vind Doorkas, kan vind ik jouw muziek echt helemaal geweldig, maar ik vind dit echt helemaal niks. Het is... Uh, ik ja, vind Bob het echt Barstis. een veel te hoog jo uh, Bon Jovi gehad hebben. Nou ja, die, die, die, ja, die hoek zit het soms een beetje. Maar ja. dit is de dus ze kunnen ook stevig rocken. Ik heb ja. hier wel de belles uitgezocht. Ah, oké, okay, oké. Okay. Dus dit is en dan, dan nog de radiofierlijk... kom je uh, stel in een uh, Bon Jovi-achtige stijl terecht. Doet en dit is ook de stem. Nou, het doet mij niet bekoren. Nee, nee, ik ben, ja, toch ben ik er erg over het spreken over okay. de hele smaak wat ook niet te twisten. Het, uh, het geluid is goed, weet je. het zit gewoon het ja, zit het zit goed in mijn ja, absoluut. Ja. Nee, Maar dit, dit is Het is mijn, dit is mijn persoonlijke nee, ding nee, ik, nee, okay. ik, ik, ik, we, we zitten dit keer in. een Ik vind ja. Mariah Kerry, we vonden het heel erg leuk. Ja, als ja, ze de kleren uitdekt. <laughs> ja, inderdaad zeenak komt op het bed hmm, nee nou uh... houd even netjes. eentje we bestaan dan al drie jaar en laten we gewoon daar gewoon ook nog gewoon vervolg aan geven we kunnen dan er jij wel... in een keer de moraal ja moet moeten het wel nou? blote wijven en, en tieten gaan hebben in eentje doe van we normaal weet je we zitten hier voor de muziek ze is toch al bevallen ja ze is ook al bevallen joh ja, dat viel goed dat beviel goed, die uit. Ja. Dat beviel goed. Ja, nee ze is ook met die oude sony geweest joh. Dat is al helemaal niks meer daar voel je helemaal niks meer van goed het, nee. was, uh, het was in ieder geval vengeance en promise me op je eigen radio 5. alleen eh uh, John wat heb je nog meer voor onze in nou als je dat als je het liedje van de net niet leuk vindt, dan heb je. Dan vind ik het komende nee. niet zo heel leuk. Ja, want dat is nee, wel ik zo. Moet, ja, ik ja. moet toch nog even naar het toilet, Hoe? Nee, nee, wat wil je zeggen? Nee, ik wou zeggen, jij bent altijd geïnspireerd door een bepaald uh, uh, uh, thema of flow. Uh, valt me dan, hè, uit volgende uh, edities op. Dus ik ben wel benieuwd wat het volgende inderdaad gaat worden. Ja. Ik, ik vind het altijd leuk om of heel ruig te beginnen of heel rustig. En we gaan nu weer rustig aan steeds ruiger rustig worden. We gaan rustig verder. gaan rustig verder, maar wel lekker But, uh, ruig. Ja, ja. We, we gaan namelijk zo direct luisteren naar Picture. Die, uh, we hebben morgenavond in Bitterzoet Amsterdam een release party. Oké, okay, Naar, ja. uit, a, naar aanleiding van het uitbrengen van dus de CD uh, War Horse. Ze zeggen dat okay, uh, ja. in, hun, in hun eigen, in hun eigen uh, bio staat als, dat ze de echte eerste Nederlandse metalband zijn. Is Pot. dat zo? Zij waren ja, ja 1979 hè? Ja, 79, correct. Ja, eigenlijk ook gelijk met, met Vortex. Vortex, ja. Uh, ja. Vortex ga ik volgende week naartoe. In dat, dat, be dat bestaat nog. Dat bestaat nog steeds. <laughs> dus, Geweldig. Uh, ja, dat, de, ja daar, ik, ik heb goede contact met uh, Marcio Brongers, de gitarist van uh, Vortex. Oké. Okay. Mm -hmm. En uh, die trainen volgende week voor het eerst sinds uh, een paar jaar weer op. Hij had uh, te erg met zijn uh, gezondheid. Oh ja. En hij is nu weer hopelijk voldoende hersteld om een, uh, weer een spetterend optreden te kunnen geven. Te gek. Maar dat is Vortex. Vortex. Maar goed, we gaan het nu hebben over, over de mannen picture. van Picture. Ja, dat klopt. Uh, morgenavond uh, ga ik daar een stukje ook over schrijven voor uh, mijn vakblad Fred. En uh, ga ik ze ook een klein stukje interviewen voor of na afloop van het uh, optreden. Leuk. En uh, ja, nog meer dan... Uh, nee, drie jaar terug hebben ze een, uh, een cd uitgebracht voor het eerst sinds... Heel lang, halverwege de jaren tachtig ongeveer. Dat was de Old Dogs New Old Tricks. Dogs, new tricks ja. Klopt. En uh, dit is toch wel een, een echte terugkeer. Ja, dit echt is, uh, ja. definitief een comeback van, van Picture. Ja, de, de, dit album is gewoon een stuk beter dan uh, Old Dogs New Tricks. was ook goed, maar dit is gewoon toch uh, vetter. Het, het, er zitten veel stevige nummers met een goede vette gitaar. Even maar je hebt nu, uh, voor de duidelijkheid, heb je nu weer even een, een relaxed track uitgezocht. Uiteraard heb ik weer een uh, relaxed track uitgezocht. Gezocht? Ja, ja, ja, ja. ja, inderdaad. En uh, het klinkt inderdaad al heel relaxed dit. Ja, en, uh, als jij dan nog eventjes vertelt uh, hoe deze track heet. I think I lost my way. Helemaal goed. Picture op jouw eigen Radio 501. Het is bijna tien over half tien. Life is a losing Smile, but it's looking bleak. And I think I lost my way. I'm blue And I think I lost my way It all turned out wrong Ik vind ik dan wel weer episch. Nou, dat, dat is het juiste woord, episch inderdaad. Ja, oh, absoluut. Ja. Picture and I think I lost my way. Nou, oh, als ik er zo even naar luister, ik ben de weg kwijt. Ik vind, <laughs> ja. nee, ik vind het fijn, ik ben erin meegenomen. Ja, vind, uh, vind dus het lekker. Het lekker muziek toch? Ja. Wordt ja, elke maand meegenomen ja. door John Buis. Uh, hij was uh, altijd een uh, graag geziene gast bij de Arwin en Toewit. Dan wel de Arwin en Johnny Show. Voor Tawit gesproken. gesproken. Zul, ja. Zullen we die straks gewoon eens even gaan bellen? Dat lijkt mij een fantastisch me heel idee. Betrekker fantastisch hem, ja. plan. Want Betrekken? daar is het voor jou ook begonnen bij Radio alleen Met oh. de Arwin en Tobit show. Ja, zeker. Dus. Ik weet nog wel dat, dat wij dan, wij zeiden toen van nou, we moeten beneden even we moeten even, we moeten even, we moeten even, wat pakken. De Tobit ging naar de ene kant weg en ik aan de andere kant weg. We gingen naar beneden toe en we gingen gewoon voor de webcam staan kijken van nou, wat gaat hij doen, die John? Oh ja, ik dan je, je begon een ik hem gewoon ja? op het slot achter. ja, ja. En dan hoorde je John op een gegeven moment zo van, help. Ja, ja, ja. Ik ja, heb, dat ik, gaat het dan weer. Ik uh, had het trauma net verdrongen en nu komt het, het weer komt terug. Komt het gewoon weer keihard terug. Ja, nee, ja daar ben je toch al langer over overheen, John. Ik, nee, ik denk dat ik de volgende maand even zo'n hele vette Dead Grunt plaat meeneem. Of ja, zo. oh zo, ja. raar ja. uh, okay. aftekenen ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Bloed op hoestende ja. zangers. Ja. Bloed op hoestende <laughs> zangers, ja. Fuck man, echt. Ik ben even weg uh, volgende maand ja. ja. ja. ja. Ja, even zo'n zo centerpart van mij. Ja, precies. Ja. Nee, maar dat soort muziek heb ik niet in mijn collectie. Nee, je hebt een hoop, maar dat niet. Nee, nee klopt. Nee. Wat heb jij nog meer in jouw collectie? Ik had uh, net als uh, die cd van uh, Vengeance uh, net, kreeg ik ook de allernieuwste cd van UFO binnen. UFO. En ja. UFO ja. is uh, tot, uh, in tegenstelling tot uh, het meeste wat ik uh, mee hier naartoe neem... Het is, is Engelse geen Engelse band. Het Engels is een Engelse band inderdaad. Ja. Dus jij gaat en gewoon die helemaal bestaan... buiten je boekje? Ik ga ver nee, buiten mijn die... boekje. Ja. Nou, ja. dit, hebben, dit hebben wij nog niet meegemaakt in, de, in al die drie jaar. Hij gaat zelfs nog nooit op vakantie, hij gaat alleen maar naar Limbabwe op vakantie. Dus dat landt land gewoon niet nee, uit. En, en daarom had hij zijn muziek nu voor één ja, keer van... weer uit Engeland. He, ik vind het echt Hé, hey, maar ja. daar ga ik dit jaar wel even Lenny Kravitz zien, hè? Waar? Limbapwe. In Limbapwe oké. Okay. Ah, ja. ja, Komt hij? Oh, hij komt in oh. Bospo. Ja. zo. -zo. Hey, Bospo forever. Maar Lenny Kravitz is op festivals uh, niet altijd zo goed als dat hij zeg maar, op eigen shows is. Kan Spreek ik je, vertellen. je uit ervaring? Ervaring. Of? Ik heb uh, drie concerten van Lenny Kravitz gezien. Uh, dat waren er twee. Eentje in Ahoy. Uh, eentje op het uh, Westen En eentje tijdens Rocking Park. En echt, het is, uh, ik vond dat echt... Ik, ik ben echt een, een, een grote Lenny Kravitz fan Maar ik had echt zoiets van, nou ja, als je je nummers allemaal weet uit te strijken tot een kwartier, ja. dan, dan vind ik het vervelend geworden. Maar nou, daar had hij 89 toch last van met uh, Let Love Rule? Ja, nee, Let Love, kijk dat, is, dat, kijk, dat is ook weer Episch Let Love Rule. En laat, laat het publiek me zingen, dat is hartstikke mooi. Maar als je ja. dat met al je nummers gaat doen, dan dat... word ik een klein beetje kriebelig. En toen kwam ja, ik op het Westen okay. gastpubliekterrein. Ah, ah, Hij was ah. kaart in vol, vorm. Uh, Michael Jackson was een week dood. En tijdens Till Dusk Till Dawn uh, groefde de bassist over van Till Dusk Till Dawn naar Billie Jean. Echt, het hele Westen gastpubliekterrein, het werd gek daar. Ja. Briljant. Kan ik me ook wel voorstellen. Ik was echt als het een een filmmomentje opkomen. Was echt helder ook, ja. Maar op festivals, ja, daar strijkt hij ja. de boel uit, dus ik hoop dat hij er zin in heeft. Want ja, nou, er nou, zijn nou, ook andere bands mits, waar hoor. ik voorkom hoor, dus uh, ja, okay. bedoel, wat hey. hij doet vind ik altijd wel meegenomen. En ik verwacht dat de meeste headliners op Bospop, uh, zijn toch van die classic rockbands, ja. of nou ja, ook uit de generatie Lenny Kravitz, maar dat ze toch wel een beetje hun grote hits spelen. En uh, ja, dat ze daar rekening mee houden. Ja, wanneer is Bospop? Uh, 7 en 8 juli. 8 juli, 7 en 8 ja, juli. altijd de tweede weekend tweede In juli. Weer het. Hé, maar UFO. Ja. Uh, yes. dag, dag, daar Dank je wel, dank je wel. Ja, mogen. schatje. Uh, ze hebben al 19 albums opgenomen. Klopt, maar die band ja. bestaat ook al sinds begin jaren 70. Ja, dat uh, weet ik. Ja. is opgericht door uh, zanger Phil Mok. En we uh, bevatten de eerste jaren ook nog gitarist uh, Michael Schenker, waarmee ze eigenlijk de, de grootste succes hebben behaald. Okay. Michael Schenker is weer de broer van Rudolf Schenker, die yeah. in de Scorpions hit uh, uh, scoorde met uh, Rock You Like a Hurricane en uh, hoe heet die single? Die, hoe heet die kleffen ook alweer? Still Loving You. Nee. Yeah. nee. Oh. Uh, Wins of oh, Change. Yeah. Wins of ja, Ik, ik, oh, ik wou het proberen die te die komen weer uit Duitsland toch? Die, nou, die kom, uh, ja, die komen uit Duitsland ja. inderdaad. En Michael die speelde dus in, de, in een Engelse band. In ja, ah, oké. Okay. Maar nu ben ze Vinnie ja. Moore als uh, gitarist toch? Al een aantal jaren inderdaad. Ja. Dat, is ook een, dat is ook weer een hele goede uh, gitarist. Ja, een hele goede dus, gitarist. Absoluut. Uh, het, het, je kan niets vergelijken met Michael Schenker. Dat was toch een uh, nee, ja, toch aparte ja, klasse. Ja. Maar uh, ja, de, de muziek, uh, zeker het nieuwe album uh, Seven Deadly. Is uh, gewoon een heel Seven Deadly, ja dat is het. Volgens mij was. De visitor daarvoor? De Klopt ja. De visitor, okay. En ja. er was toch wat, een beetje een ja, uitgezakt album bij ja, ja, ja, ja, ja. als het ware. Dus, hmm. Een beetje uitgeblust waren ze. Maar nu ook net als met het nieuwe, nieuwste album je, van heb, Vengeance. Dit is knap. Heb, heb je het helemaal gehoord, het album? Ik heb het hele album gehoord. En? Ja, uh, lekker stevig rocken. Met toch een ballad natuurlijk. Okay, Uiteraard. Hoe heet, het, hoe heet de ballad? Uh, Angel Station. Apart, dat we niks hoorden, We gaan eens even kijken wat hier aan de hand is. Want we hadden het over UFO en opeens is er een unknown flying object hier. Hij gaat door. Ja. Wat feest. Ja. Gelukkig wel. Het is niet zo unknown. Nee. Het is helemaal geen unknown flying object. Nee, het is gewoon, gewoon K.U.T. Angel Station van UFO. I spent 20 years walking Eight in years of talking, one year to lose you, five of regret. You are well packed up these boxes. Down the photographs, stole myself away for one last glance. Words don't come easy. Nothing comes for free. Angel Station, if you get out of. It's my power's destination Do I'm coming home again? This don't come easy Nothing comes for free I those boxes Took down the photographs Stole myself away In just one glance The glass I drank to you Is filled to the top I'll search, babe, hey, baby, now What you got? This don't come easy Nothing comes for free Easy. Nothing comes for free hey, hey. On the beach we found a bottle The message read within Mother you were beautiful That was your only sin a Cutting from a paper your name on top My world is burning I can't make it stop Take me back home Take me home again Hold me in your arms, babe Take it back again She got it, yeah, I can't lie Miss I'm Independent, the penny born on the 4th of July So when I wonder why, she wanted to Everything I have, she got it too When I come with the red, then she comes with the green Her love don't cause a thing, but best believe she comes to see Yo, L, she tickles me, ice down Tiffany Wildly, a baby fat, shorty walks on Italy <laughs> She got it like Roger that And every day I'm on the mind No need to buy She got it She walking on the bright eye. She got it shining in the panic She got it That's why I really want her Shorty shake em off, they got nothing on you girl Thin like a boss, shorty shake em off, they got nothing on you girl Stunning like a boss, shorty shake em off They should cut the cops cause you kill em when you walk Go ahead do your thing, all they do is stop And they, they got nothing on you girl You got that, you got that, you got that UFO. Een An Angel Station een, een, geen Nederlands product, maar terwijl uh, Zeg, zeg, zeg, zeg, oh, oh, zeg, zeg, zeg, oh, oh, zeg, oh, zeg, oh, wil, je even zo wil je eventjes wachten, wil je eventjes wachten, want dat gaat natuurlijk niet lukken ik zo? Ik kan hè? me wel iets me voorstellen, gewoon dat je er heel veel zin in hebt. Ja, ik heb er ja. heel veel zin in, ja. Maar dat is, heb ik eigenlijk altijd. Ja, dat is niks vreemds. heel veel zin in. Nee. Uh, Sean. Wat uh, vond je ervan? Ja, nee. Uh, toch even nee, je nee, nee, mening horen. Nee, nee, toch goed. Nee, ja? echt toch goed. Ja, absoluut. Mooie bel. En een goede zanger. Heel veel, uh, ja, bezieling. Soul in zijn uh, stem. En dat wou ik toch even laten horen. Dat heb je heel erg goed gedaan, uh, John Buis. Dank je wel weer voor, jou, uh, voor jouw plaatkeuze. Uh, Graag gedaan. Volgende maand uh, zien, we, zien we en spreken jou weer, uh, spreek ik jou weer uh, tijdens het programma On The Rocks. Moeten we even een prikken? Want ja. je hebt het weer uh, druk de komende tijd. Ja, je, bent, je zal ook weer een DJ zijn, zeker of niet? Uh, vrijdag de 13e zouden we wel dan zou ik hier wel langs kunnen, maar volgende week zit ik in Stadskanaal en de week erop zit ik in Limbabwe. Nou, laten we vragen 13 houden en dan zien we later wel verder. Aan de andere kant van de lijn, als het goed is, hangt daar mijn grote vriend Tobit de Reus. Hallo Tobit. Hallo. Hoe is het jongen? Nou lekker, met jou? Ja nee, met mij is het heel erg goed. En jullie, Ja, Tobit, ik wou het zeggen, dankjewel. Ja John, ook met mij goed. Het gaat goed met ons. Ja super, gefeliciteerd ja. nog. Drie jaar bestaan, man. Ja, dankjewel, dankjewel natuurlijk. Ja, jij ook, natuurlijk. Uh, jij ook uh, gefeliciteerd, uh, Tobit. Ja, dat weet je toch wel, toch? Ja, dat lijkt ja, me wel, ja. ik bedoel, uh, wij, ja. zi wij, zijn de, wij zijn de oprichters van dit, uh, van dit achterlijke, ja. achterlijke, achterlijke idiote idee wat we ja. ooit hadden. Dankzij ja. jou uh, sta ik hier nu. Huh? Ja, ik ja. <laughs> ja, had wel wat anders ja. te doen hoor, op een vrijdagavond. Ja. Ja. Ja. <laughs> je, ja. kon, je kon er helaas vanavond niet bij zijn, maar kom je ergens dit weekend nog langs om hier en daar even te sidekicken of whatsoever? Ik kom zeker langs dit weekend, ja ja, ja, ja, ja, absoluut. Ja, ik had uh, vanavond uh, had ik, uh, een probleempje met, met, met de nanny, zeg maar. Ja, het, de heeft. nanny. Lu, Luik klotenwijf is het gewoon, die, die, die palzenkring ja. wat je bent. Ja, hebt je, je hebt. moet even gaan googlen hoor, want dat moet even veranderen allemaal. Ja, ja dat, dat moet even anders, weet je, ja. Ja, maar dat, ja, dat, dat, dat ging dan niet nu. Dus, uh, maar toen had ik bedacht van, ja, weet je, ik bedoel, ja, ik kan morgen even langs. Ik zit eigenlijk te denken, Tobit. Kun je, kun je, ja, morgen. Is, je, je bent natuurlijk altijd van harte welkom, maar is het mogelijk dat wij hier nu even afspreken dat jij zondagavond tussen 10 en 12 hier kunt zijn? Uh, dat weet ik nog niet. Dat, dat, liet... dat kan ik nu. Nee, dat ligt aan de Nanny? Ja, dat ligt aan de Neni. Ja, dat ligt even aan de nanny. Oké, ja, ja. oké, okay, ja. Okay, want dat zou heel erg leuk ja. zijn, want we gaan weer even bellen met Engeland, en een beetje volgens mij genoeg. Oké, okay, ja. Oh, dat is leuk. Dus ja. Maar kijk eventjes, hij, ik denk dat hij het ook leuk zou vinden. Als je, maar goed, uh, anders zien we je ja. sowieso uh, uh, verschijnen. Drie jaar geleden uh, zijn wij begonnen met Radio 501. We zijn drie jaar verder. Uh, wat vind je daarvan? Nou jongen, ik, uh, het is, uh, is ongelooflijk eigenlijk. Vind ik ook. Ja, ja. ja ik heb er eigenlijk niet van woord. Het is eigenlijk gewoon, uh, ja, ik, ik hoor het jullie ook al steeds zeggen. Het, het, het was een, uh, een hobby, een, uh, een, leuk, uh, een leuk grapje. Ja. En uh, ja, dat, het, het staat als een huis, hè? Lijken. Ja, dat, dat, ja, het, echt ja als ondertussen wel, ja. Het is echt heel erg ja. idioot. Ja, dat weet kan wel, je, dat... En uh, een hele team ook, weet je wel. Dus dat is, ja, dat is de bom. Ja, dat hele team, dat, dat, is, uh, ja, dat, dat, dat is al, uh, zeg maar, gewoon een, uh, een, een dingetje hier. En daar ben ik ook heel erg trots op. Straks gaat het dingetje daarover, uh, uh, onder andere... Maar uh, kijk, uh, het is niet zo dat jij helemaal weg bent bij Radio Lijn. Achter de schermen doe je nog heel veel, heel veel dingen. De jingles die we tegenwoordig draaien tijdens dit marathonweekend, daar ben jij verantwoordelijk voor. Waarvoor onze grote dank. Ja. En daar hoort bier op gedronken te worden, dus ik verwacht je morgen wel eventjes uh, achter de biertap uh, vriend. Ja, maar ik heb er alvast eentje genomen nu. Oh, dat doe je goed. goed? Ja, dat doe je goed. Ja, dat mag hoor. Ja. Ja. Dat ja, doe je goed. Laat uh, hem smaken en, en ja, uh, proost dan ook. Een Proost op jou natuurlijk ik, ook. Ik pak uh, die van mij erbij wijn. Ik wil eigenlijk even zeggen, proost uh, op, uh, nou ja, op, op 501 maar, 1, maar 1. Nou ja, proost ja. op Radio 501. En uh, we, je, we hopen je morgen uh, graag te zien. Uh, buiten uh, jouw uh, radiowerkzaamheden ben jij ook nog een uh, zeer verdienstelijk DJ slash producer. En dan is jouw uh, pseudoniem Samuel van den Berg. Ja, yeah, dat klopt helemaal. Dat ja. klopt helemaal. En jij hebt, ja. een, uh, jij hebt een hele mooie remix gemaakt van Madison Park en Sunrise. Ja. Ja, ja je... dat, uh, dat, daar ben ik wel een trots op. Ja. Hoe, lang, ja. hoe, lang, hoe lang ben je daarmee bezig dan om dat te maken? Nou, uh, uh, nou ja, ik weet niet precies hoe lang. Dat, dat, toch wel een paar weken uiteindelijk. Ja, want, maar ja. In, in, in, wanneer, wanneer besluit je dan uiteindelijk om, uh, om te besluiten dat het klaar is? Dat je uit bent geproduceerd? Dat je zeg maar, niet door blijft produceren? Als ik op een gegeven moment het idee heb dat ik dingen wil toevoegen die eigenlijk geen toegevoegde waarde meer geven. Aha, dus het is alleen man. maar gewoon iets... Ja, iets neerzet waarvan je denkt van zonde. Of nee. Of... En dan moet je stoppen gewoon. Dan moet je zeggen: Nou, nu is het klaar. En dan moet je maar hopen dat andere mensen het mooi vinden. Zeg, wij bij de promo-uitvoeringen de promo bij wij. Wanneer is de officiële release van, de, van deze track? Ehm. Um, dat is morgen, 31e. Ja, morgen? Uh, morgen. Oké. Okay. Ja. Wat grappig. Ja. En, wat, en wat leuk dat hij dan zeg maar al, al ruim een maand in de Radio 5 Lane Studio die Ja, dat regel ik dan weer natuurlijk. Ja, zo ben je ook wel weer. Want je toch een lekker ja. wijf eigenlijk, hè? Ja. Ja, dus, uh, ja, die heb jij liggen. Ja, die heb ik, nou, sterker nog, hij zit al in mijn player. Of mijn ik playert, kan ik je vertellen. Ik ben helemaal blij, wat geweldig, lekker, ja. Ik ga hem, ik ga hem draaien, ik zie je en spreek jou ongetwijfeld uh, uh, morgen, praten we verder. En, uh, uh, en nou ja, ik bedoel, uh, gefeliciteerd met het driejarig bestaan, want dat komt jou net zo toe als het rest van het team van Radio 501. En dat is insgelijks. Inderdaad, mooi. Ja, bon. Hippie ja, de piepura, ja, bon. drink, drink een borrel, ik, uh, ik ga hem... Ik ga, ik ga hem gewoon keihard instarten. Uh, die plaat van, uh, van Madison Park en Sunrise. Het is een Samuel van den Berg remix. Nou, ja. kondig hem zelf anders eventjes aan, uh, Tobit. Dit is Madison Park, uh, Sunrise. En dan mijn remix, Samuel Van den Berg. Inderdaad, ja. Later man. Ik zie je later, Tobit. Ja, goed man ho op. Hoi. Hoi. Hoi.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 Nu op Radio 501. De Arwin en Johnny Show. Dit, dit is deze week. de Radio 501. Laat voor je hoofd. Jouw radio. Jouw muziek. Echte muziek. This is Spiek. is carved into a cat Ik vind het zo'n mooi nummer, The Black Atlantic. Darling, I Listen. Het is uh, vorige week verkozen tijdens het programma On The Rocks. Als zijnde Radio 5-1 plaat voor je hoofd. Nou Arwin, het is net alsof ik hem zelf... Uh, uh, ik heb hem nou niet zelf wel aangekondigd. Maar ik voel, ik, ik, ik deel jouw gevoel. Mooi nummer ja. hè? Ja, prachtig nummer. Ik vind het echt een... Uh, ja, echt een ja. Uh, ja, heel mooi, maar ik bedoel... Uh, jij staat weer tegenover me. Dus komen de pauken tevoorschijn en uh, mag jij tijdens dit memorabele uh, weekend, het marathon weekend van de Radio 501, uh, heel graag uh, de nieuwe Radio 501 plaat voor je hoofd gaan bekendmaken. Want dat deed jij een jaar lang met werven en dan had je je haar ook netjes gekamd, je, je rook lekker, je had je overhemd gestreken, je schoenen gepoetst, je tanden gepoetst en inderdaad ook derde rand onder je oksels gespoten. Daarna was jij er helemaal klaar voor om de Radio 501 plaat voor je hoofd bekend te maken. De Radio 501 plaat van je hoofd. De plaat die om de twee uur voorbij komt op jouw eigen www.radio501.nl Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. En dat deed jij echt zo mooi. Doe het nog eens. Ook deze keer netjes mijn haren kant, Mijn oogstotjes uh, lekker gefris. Een luchtje op. Mijn blushie gestreken. Goed zo. Ik heb uh, mijn laasjes aangetrokken. Fijn, fijn, Laat ze straks fijn. even zien de webcam. <laughs> ja, ga ik ja, ja, ja, op mijn handen ja, staan. Ja, ja, ja. Wat een hele bijzondere duur. Ja, ja, heel, heel bijzonder. Dat... Nee, genoeg onzin. Het is tijd om uh, uh, ter zaken te komen. Inderdaad, het voelt wel weer heel lekker om de Radio 501 plaat voor je hoofd bekend te maken. Dat is wel, maar ja. hou me niet langer in spanning ja, Johnny. Ik, ik doe het op. bijna in mijn broek. Deze week, de nieuwe Radio 501 plaat voor je hoofd is afkomstig van Nemesis en het nummer Afterlife. Dit, dit is deze week de Radio 501 plaat voor je hoofd. Jouw radio, jouw muziek. Echt Don't shut your eyes to me I wanna make you see our destiny How it's supposed to be Let the darkness fade Find comfort in my shade Cause you're not alone I know you're not alone. When you Arve shows, ze zijn elke vrijdag te horen zien en zo. Met Shoni, dit is de Arve show. Ze zijn elke vrijdag te horen zien en zo. 501, dit is de Arve show. Ze zijn elke vrijdag te horen zien en zo. Met, met Shoni, dit is de Arve show. Ze zijn elke vrijdag te horen zien en zo. 501, dit is de Arve Shoni show. En als je weet, hebben we elke week weer een nieuwe show. Vol met nieuws, interviews en verschillende artiesten. Deel elke week hebben ze weer wat nieuws bij Radio. 5. No, het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 Dit is de Arve Show. Ze zijn elke vrijdag te horen zien en zo. Met Johnny. Dit is de Arve Show. Ze zijn elke vrijdag te horen zien en zo. Arve en Johnny zijn bezig met een goede show. Wil je niet down met dit? Dan wil je dan zo. zo. mee B, je 5 met me. All day doe je speakers, je kan niet meer zijn Nee. Dus ja, wat zal ik je vertellen? Bij deze radiosender is het altijd gezellig. We kunnen mailen of bellen, afspraken maken. Kom niks zeggen, ik ben zelf nog te vragen. Hey. De 5 vijf no één. vrijdag zet het marie systeem. Hey, is Johnny, ook de vrijdag zet het marie systeem. Want, want, Dit is de Arven show. Ze zijn elke vrijdag te horen zien en zo met Shoni. Dit is de Arven show. Ze zijn elke vrijdag te horen zien en zo no Dit is de Arven show. Ze zijn elke vrijdag te horen zien en zo met Shoni. Dit is de show. Ze zijn elke vrijdag te horen en zo No Het zijn de mannen van Zwart-Wit. Ze komen zondagmiddag even langs. Dat ben je niet. Ja. Oh, ja, ja, ja, dan ben ik er ook. Uiteraard. Komen, uh, en ik weet dat morgenmiddag komt zo'n langs. Dat is helemaal wat. En, weet je wie er ook langs komt Nee, nee. Ik voel hem aankomen. Nee, die awkward eye komt langs. Oh. En dat is, ja, dat, dat, ken jij, dat ken jij wellicht. Ja, dat nee. Ben echt, ik wel? ja? ja. Dat is echt heel dik is dat. Ah, oké. Okay. Ja, dat is echt heel, heel hey, wat, dik. wat wat doen die... Wat doen, wat doen de... Uh, awkward Eye die maakt awkward muziek. Awkward Eye? Ja, heel, ja heel, hee, heel, hee, natuurlijk. Een beetje indie. Oké, okay, leuk. Ja, echt hele chill muziek. Oh. Uh, trouwens, uh, uh, uh, het is echt een behoorlijk volle studio en een ander gedeelte. Ik wil even weten van de, van de mensen, hebben jullie er een beetje een zin of niet? Ja, ja, ja! Nou, dan gaan we daar even wat aan doen. <laughs> kan zomaar omslaan. Dus ja, kan echt ja. zomaar omslaan. Ik, uh, ik zat te denken van uh, wat zullen we gaan draaien? Want ik heb echt, uh, ik, van, ik heb echt geen flauw. Oh ja, ik heb ja, een... wel. Jij bent. Ik uh, heb een idee. Nee, ik heb een idee. Ik heb hier, dat... ik heb, ik heb hier een, uh, een, een hele mooie single heb ik hier in, uh, in, mijn, in mijn handen. Uh, dat ja. is de single van Dog. Dat is niet zomaar wat. En, nee. uh, die single die heb ik. ...gesigneerd vorige week gekregen. En het is niet zomaar een single. Er zijn er hier maar honderd van gemaakt. Mm -hmm. En die zijn gemaakt als promotiedoeleinden. Om naar radiostations en naar organisaties te sturen... ...dat de mannen kunnen optreden. Maar uh, dit is dus ja, echt een collectors item. Die kun jij winnen. Wat moet je daarvoor doen? Het enige wat je, daarvoor, wat je daarvoor moet doen is op je fietsje springen of, of in de trein stappen of in de auto whatsoever. Na de Radio 501 Studio toekomen en zeggen wat het belangrijkste is wat je nodig hebt in je leven. Nou, doe eens een gok. Nou, gewoon goed luisteren en dan komt het helemaal goed. <middels> jij het meeste nodig in jouw leven. Kom langs in de studio en vertel het ons. En jij krijgt die geweldige single gewoon mee van uh, Dark. Dark. En, en, en dan even voor de luisteraar. Waar is die studio? Die bevindt zich op uh, Koepersweg nummer 1 in Hoorn. Uh. Uh, voor de mensen met een stom stom in de auto. 1624 AA in Hoorn. En als je dat niet kan onthouden. AA is gewoon anonieme alcoholisten. Zeg je dat mooi? Ja. Niks met toe te voegen. Deze mannen komen morgenmiddag in de, in de studio. Het zijn de mannen van The Accord Eye. En dit is het uh, gelijknamige single van de gelijknamige album wat ze hebben gemaakt. En dit heet Everything on Wheels. Mijn naam is Arwin. En ik ben Johnny. Samen presenteren wij de trends, Arwin en Johnny, Johnny. For one summer. Look at the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 Ah, dat bedoel ik. Ja, ik, vond goed. Hem, ik vond hem lekker. Everything, Everything on heerlijk. Wheels. Uh, dat het is, het, uh, het, is het, uh, het gelijknamige album van die Awkward Eye. Morgen spelen ze hier in de Radio 5 de studio. Op het vaardenjagendstage. En dat is overdag. hè Is dat in de, op de mooie zaterdagmiddag? Ja, het is op zaterdagmiddag. Ja. Uh, volgens mij bij uh, Patrick. Uh, ah, oké. Okay. Pak het spoorboekje spoorboek spoorboek er even bij. Wie, het redactieteam zit dan uh, weer ja. verder op. Dus, uh, pak het spoorboekje er even dan ook. En uh, Patrick, Matthijs en Alex. Morgen tussen 4 en 6. En morgen tussen 2 en 4. Lucien Greefkes en dan zal John Spijker acte present maken. Dat loopt dus een, wa een waanzinnig muzikale. Zaterdagmiddag te worden. We zijn met een Radio 51 Marathon bezig. En waarom zijn we daarmee bezig? Nou, heel simpel. We bestaan drie jaar en uh, wij grijpen elke reden aan tot een feestje. Want ja, zo zijn we dan ook alweer hier bij Radio 51: de gezellige lui. Uh, zondagmiddag kun je uh, mij en heel veel singer songwriters uh, bewonderen in het uh, uh, Schouwburg en congrescentrum, het park in Holden. In de brasserie wel te verstaan. Want Lakeside Story staat daarmee op te proppen. En uh, dat belooft ook weer behoorlijk wat te worden, kan je vertellen. Met onder andere ja. Tom Wolkers die komt spelen. En onze eigen Lucien Greefkes heeft de challenge aangenomen. Oké. Okay. Gaat over geroosterd ah. brood. Mmm, ben benieuwd. Ja, het is een beetje jammer dat Maartje Brand er niet is. Want daar kan ik altijd zo leuk mee dansen. Goed, Lenny Cravis eerst. Graf Black and White America van het gelijknamige album. Van zijn laatste album? Ja, van zijn ja. laatste album. Is het, uh, ik vind we... het een leuk album. Ja. Ja. ja, ik ken hem. Ja. Ja, geweldig. Ja, leuk uh, dat hij toch weer terug is gegaan naar zijn oude, uh, vertrouwde instrumenten. Hè? Ja, dat, en, en sowieso dat hij met analoge opnames ja, bezig precies. is. Precies. Ja, dat bedoel ik dat, inderdaad zeker. ik. We gaan al over het hier, wat hij had, uh, is ook echt ja, alleen maar uh, analoog dan. Dat ja. is uh, een stukje stuk knapper. Ja, maar als je daarbij zweert, moet je er ook niet vanaf. Uh, nee, vind ook, nee, vind ik ook. Nee, vind ik ja, goed. ook. Goed, heb goed. wel plaats. Ik probeer uh, contact te zoeken met Nico uit Duitsland. Doe dat eens even. Dan gaan we het eens even over bier hebben. Lijkt me inderdaad, een heel goed idee. Lijkt mij een heel goed plan. Ja. Dit is Daniel Roos. Got old shoes where my tie looks, but I feel. Till the morning, watch the sun coming up again A new day and a new life The story of a new man Them that you find Onze, onze Johnny e naartoe is gegaan. Terwijl je Daniel Roos hoort. En Big City Small Town Blues. Oh, je bent er nog wel. Ik ben er nog wel. Oh, ja, waar was je dan? Ik was even feest aan het vieren. Oh, wat ja, goed. Tot wat verrekening bestaan wij drie jaar. Dus ja, dan moet je af en toe even een babbeltje maken. Ik was even een korte polonaise aan het ja. Maar al professioneel als jij bent, roep je me er weer even bij. Ja, zo ben ik ook Vind dus ik ben wel weer goed. Ja, zo ja. ben ja. ik ook weer. Wat uh, gaan we doen? Ik, uh, ik hoor iets van... Uh, to Ik voel een To momentje opkomen. She was from another time Like some baby barbarella With the stars as her umbrella Dit is Radio 501.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 Ja, daar is een stadfeest waren ze hier in de studio. De jonge honden van Please. Ja, en uh, toen gebeurde het allemaal, hè? Inderdaad, het gebeurde allemaal met 200 dollars toen de ja, tijd. En, uh, ah. Ze hebben de wereld doorgehaald met uh, Working Like a Madman. En zijn al regelmatig bij 3FM op visite geweest. Sindsdien, kind heel uh, Nou, half Nederlandse, ondertussen. Echt. Please en Working Like a Madman. 13 minuten voor 11. Het gaat er als een mal, hè? Het gaat zo snel allemaal. Het is altijd zo'n zo zo vrijdagavond en dan de Arwin en... Ja, zeg het maar. En Johnny Show. Ja, I, Ik zou het zelf niet beter kunnen benoemen. En inmiddels aangeschoven ja. bij de microfoon. Onze eigen altijd charmante, prachtige, stralende en uh, woest aantrekkelijke Maartje Brand. Goedenavond. Ja, wat heb je daar nog op te zeggen? Nou, daar val ik natuurlijk helemaal stil ja. val je helemaal stil. Nou. Dat is niet de bedoeling. Nee, nee, nee. nee, dat moet je niet doen, want je bent in de radio. Ja, precies. Hartelijk welkom Maartje Brand. Dank je wel. Zeg, jongens, het Het gaat met mij heel erg goed. En ik hoopte dat, uh, dat het met jullie eigenlijk veel minder zou gaan. Zodat mijn presentje wat ik mee had, dat dat, dat helemaal in goede aarde zou vallen. Maar dat oh. is totaal kansloos. Wat dan? Nou, hoezo? Nou, Wa hoe waarom? Nou, ik heb um, Wa een wij... aantal blikjes energy drink meegenomen. Oh, die zijn oh. voor de nachtploeg echt wel... Uh... <laughs> die en um, uh, snackjes. Oh, Lekker. Oh, lief. lekker. lief. Wat heb je toch aan ons gedacht, maatje? Ja, Geweldig. ik denk het is een, ma nee, ja. nee, nee, je. Uh, een marathon, dus dan heb je verschillende Ja, suikers en ja, energie, ja, en ja, vuur, ja, ja. ja, ja. wat we allemaal meer is. Dus, uh, nou, nou toch werkt schat. Oh, jou ja. goed, Nou, dat is, in, dat is echt, uh, ja, dat, dat komt, goed, dat komt ja, heel goed uit. Ja. Ja. Zeker die blikjes energy drink ja. en al die andere vormen van energie die... Uh, <laughs> Ja. Heel slecht, mm -hmm. maar ja, zo gaan. Nee, heel goed. Wat ben jij aan het eten, Armin? Ja, Want ik, ik vind ik ben het wel heel, ont... heel ongechineerd. Een een Maarten is wat <laughs> aan het vertellen en, en die, die, die, die vertelt over de energy-drink. En jij zit gewoon aan de bitterballen. En ik steek een een of andere dingen. in mijn batvol, dat is een vader. Die is eten, hè? Oh. Ja, oh. Ja, maar. Ja, die komt net uit het vuur, hoor. dat is nog geen minuut geleden. Man, man. Ga jij eventjes uh, uh, uh, gewoon even genieten van je bitterbal? Ga jij Maarten dus even vragen ja. hoe het met hem gaat en uh, wat er allemaal in, de, in Schouwburg en congrescentrum met Park in Horen te doen is? Maatje, om, ah, om de woorden van Arwen even op te volgen. Oh. Vertel eens eventjes, wat kunnen we allemaal gaan verwachten? Nou, het is natuurlijk een hoop, dus ik ga ja. het proberen kort te houden. Want 1 april heb je zelf natuurlijk al verteld. Morgen, uh, Ovenmorgen. overmorgen, Ovenmorgen, zondag 1 april. Ja. Geen ja? grap. Uh, natuurlijk ook uh, inderdaad de zoon van uh, Jan Wolkers die in 2007 is overleden, maar uh, ook uh, Relin en dat is een duo Single ja. song mm -hmm. songwriters oh dat is wel apart inderdaad, ja. Remlin duo Rem Linda. Remlin, ja. ik, ik weet het, Remlin heette ze. Ja, ja Remlin ja. Rem en Linda. Ja, ja. ja. ja en Remlin. Wat heel bijzonder is, is dat Alice Bell komt en uh, okay. ja, zij ja. zingt ook bij Café Chantan ja. wel eens liedjes en ze heeft ja. dus een, een liedje verzonnen. En ze ging dus naar Chris en Laurens toe en zei van nou, ik heb een leuk liedje. Dus... Ja. En die zeiden van nou leuk, en wat is de begeleiding? Ja, die heb ik eigenlijk niet. Nee, nee, nee, dus dat moesten Chris en Laurens ja, ja, ja. Oh, meen zelf je niet. gaan componeren. zo oh, is dat geboren. Ja, heel oh, wat apart hè Dus he? die gaat twee of drie liedjes doen, zoiets. Oh, ja. leuk. En Lucian, onze eigen ja. Lucien Greefkes van de volle laag, die doet de challenge. Ja. Ook wow. heel erg leuk. Het was een hele leuke middag. Ik ben echt heel ja. benieuwd. Ja. Ben, heel ik, leuk. Ik ook. Ik ga ja. het terugluisteren. Je gaat het terugluisteren. Ja. Terugluisteren, ja. <laughs> je moet het wel. Maar um, ja. de zoon van Jan Wolkers. Ja. Um, ja. Johnny. Ja. Maar nee, Tom heet. Nee, Tom, Tom, oh, Tom. Ja, ja <laughs> nee, Tom. Maar vaak heb je dan altijd zoiets van, ja, het is de zoon van. Dus, maar, maar in dit geval schijnt hij ook echt wel uh, ja. goed te zijn. Ja. Hij maakt, hij maakt echt kwaliteitsliedjes. Dat ja. is echt uh, nou, heel leuk. mooi. Ja. Dus dat allemaal aanstaande zondag in uh, Park en Congresscentrum. Naar Park. Tom heeft op een, een of ander festival gestaan waar hij zich staande heeft gehouden. Ja. Uh, binnen allemaal uh, uh, muziekgeweld van bands. Ter, ter, terwijl hij Klopt. daar echt de zaal in heeft dus gewoon met zijn gitaartje wow. en de, de zaal. Was oh, dat is heel veelbelovend. Oké, leuk. Ja, bijzonder. Ja. Op dinsdag kan je ook naar het park. Oh. Lachen. Hier brullen, want? want we hebben de comedy train met. Meen je niet? Ja. Dolf Jansen. Hou op. Oh, Oké. Okay. Wow. Van Dongen en Daniel Arendt. Daar wil ik heen. Ik zou het doen, want het is echt heel erg leuk. Een in een grote zaal hartstikke leuk. Ja. Donderdag 5 april hebben we Wouter Hamel. Dus als je van een beetje jazz houdt, ja. en nou ja, hij swingt natuurlijk ook en hij is big in Japan. Ja, ook een grote dat, man. Dus ja. ja. ja. Oké, okay, leuk. Geproduceerd um, overigens door Benny Sings, ook een hele, hele verdienstelijke muzikant. Okay, dat weet jij leuk. dan ja. weer, ongelooflijk. Nou, diezelfde avond is het eigenlijk moeilijk kiezen, want je kan ook naar de beenhouwerij. En dat is een, een, een percussie cabaretachtige ja. groep onzettend okay. grappig en leuk en hun programma heet Binnen zonder kloppen, maar ja, het is... hey. hm, al ja, het Ja, Binnen ja. zonder kloppen, oké, dat is een beetje ja. Ja. leuk. De, de dag erop is het 6 april en dan komt Sarah Kroos, en dat is ook een cabaretière ja, ja. en ja. die heeft op de, voor, uh, of, uh, de, de koffer van uh, hier in West-Friesland natuurlijk gezien, ja. gestaan. Dus maakt uh, een programma wat echt heel erg dicht bij haarzelf staat. Ja, en uh, uh, ze doet mooie liedjes tussendoor en ze is gewoon echt heel erg grappig. Het is in Duits. Oké, leuk. Echt ja, in Duitsendpoker. Geweldig. Ja, ja okay. uh, Zarakoos is echt, echt, is echt heel erg goed. Ja. 7 april hebben we Fado. En uh, ik dacht, ja, misschien is het toch wel leuk als echt je er toch een beetje van, of, ja, echt Portugees Ja, uh, yeah. Cristina Branco komt. Cristina Branco, dat is een hele uh, bekende. Ja. ja, dat is een hele bekende inderdaad. Nou, bij jou ook zeker. Ja, ja nee, serieus, oh, ik ken nee, haar. Goed. Ja, ik dan ken haar. Ja, ik ken haar. Ja, oh, ja, ja, ja, absoluut. Van ja. Ja. Facebook ja. of zo. <laughs> nee, nee, nee, nee, ik ken haar muziek. Ja, nee. zeker, ja. Ja. ik ken haar, haar muziek. Mooi. Ik ben muziekeus, dus is ook wel verhaal. Ik ken haar muziek. Ze hebben een hele, hele mooie muzikale... Ja. Het is heel goed. Dat ene ja. nummer, Contraro Contraro, dat was echt heel mooi... Uh... Nee, nee, serieus nu. Nee, maar ik, ik ken het serieus. Ja, ja oké. Okay. Okay. Het is heel Een oh, grote naam is dit, een grote naam, ja. En ik weet niet of jullie uh, Soundos El Amadi kennen. Dat ken ik niet. Elk nee, zij, zij was bij Wie is de Mol en op zoek naar Zorro. En oh, zij nee, heeft sorry. ook bij de Meiden van Haram, heeft ze wat gedaan. Yeah. Nou, zij heeft dus ook nu een uh, solo uh, show. En dat gaat oh, ze woensdag, ja, woensdag 11 april gaat ze dat doen. Oké, okay. okay. ja. Dan vrijdag de 13e. Dat was spannend. Wat gaat er Heel geleuren? spannend. Want wat we hebben eerst we hebben een gigantische mooie show band, zangers, zangeressen. The Soul of Motown. Okay. Oh, oh okay. geweldig. Ja? Geweldig. Wow. Mooie sound natuurlijk, en alle ja. oude hits komen voorbij. Oh, dus het is ik vind het zo leuk. jammer wow, dat ik daar niet bij kan zijn, want dan sta ik hier in de studio met me echt. Ja, jammer. ja. Nou, Johnny Met ja. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, en daarna hebben we een afterparty in de Othello-zaal. En dan draait de DJ ook gewoon tot de kleine uurtjes. En Allemaal hoe laat Motown. begint die afterparty Die dan? begint om uh, tien uur en half elf ongeveer komt al het publiek uit de zaal uh, uh, lekker ja. alles ook nog aanvullen. Oh, uh, chill. Dus, want die mogen oh, gratis oh, okay. naar de afterparty. En de afterparty uh, die, die is dan los. Als je die losgaat is het een tientje. Nou ja, nou, dat is ook oh, voor dan. een tientje. En dan kan je ook gewoon lekker de disco vibes in de Motown ja. feeling ervaren. Oh, geweldig. Heerlijk. Klinkt heel goed. Dat Heerlijk. is vrijdag 13 april. Vrijdag 13 april. Ja. Oh, okay. ja, dat klinkt goed. Ja, ja. Moet goed komen. Ja. Dan de dag daarop hebben we een rock musical voor jongeren. En dat heet Home Again. En, uh, heb ik uh, borden van langs de weg zien ja, staan? Ja, klopt. Een heleboel borden. Want, uh, het is deed een, een... beetje BNN-achtig aan als u die foto zag. Ja, ik denk dat je daar een beetje de sfeer mee te pakken dat hebt toch? inderdaad. Um, wat, wat leuk is, is dat het heel uh, absurdistisch is en uh, swingend en uh, ontroerend. En, uh, het, ik zal eventjes voorlezen wat de tekst ja, is, want dat vond ik voor, eigenlijk wel voor, mooi. Lees voor. Het is een sterke voorstelling over rebelsheid en over liefde die als onkruid tussen de tegels groeit. <laughs> ja, ja, ook heel, heel mooi. Fantastisch. Poëtisch ja, gewoon. Mooi, ja. ja, ja, ja, ja, wel, echt. Mooi, ja. ja. En dan ja. kennen jullie enge buren? Nee, nee, nee, ja, nee. Ja, ja, die ken ik dus ja, bij heb ja, Ik heb ja, er had, een boel, maar ik ja, ken ze ja, niet. Ja, ja, ja. niet. Ja. Ja, ja. Oké, okay, dat, nee. uh, dat is een cabaretduo en uh, die, die maken ook echt heel absurdistische liedjes. Eigenlijk zou je ze even moeten youtube vooral het Pizza Calzone lied is erg leuk. Wordt is ook wel eens bij ah, okay. Café Chantan ja. uh, gezongen uh, um, um, door Klaas. En enge buren komen op 18 april en dat is dus weer cabaret, liedjes. Echt heel vermakelijk en ze, ze nemen natuurlijk uh, ja, allerlei uh, zaken op de hak. Hmm. Dan hebben we het weekend van uh, 20 uh, tot en met 22 april, het dansweekend. En uh, dan kan je denken, ja, klassiek, dat is een beetje saai. Maar je hebt ook street dance en hip-hop en breakdance. Ja, ja, ja, verschillende, en verschillende ja. voorstellingen die daarbij uh, horen. Vooral voor uh, jongeren uh, tot 18 is dit echt een heel leuk weekend, uh, dus ik zou zeggen, er zijn een veel mooie voorstellingen, ik ga ze niet allemaal uh, vertellen, die kan je op de site ook bekijken. En de site is www.hetpark.nl www Ja, en dan nog een puntje tussen www en het park. www.hetpark.nl, of ik www.hetpark.nl? Dat hè? doen heel veel mensen, moet www Het park. Ja, maar je ja. weet toch dat het www, ja, ook, ja, onder welke steen ja. moet je hebben gelegen om dat niet te weten? Ja. Ik las na, laatst een logje over iemand die zich daaraan storen oh, okay. dus oké. Vandaar dat logje. Oké, als vast uh, Pauline. Uh... Nee, Merel Rozen. Oh, oké. Okay. Nou, sorry, uh, Meryl. Ja. Nee, <laughs> ja, zullen we zullen het nooit meer doen. Mirel.rozen. En uh, het Rozenberg-trio. Uh, bestaan er oh, nog? Ja, die bestaan, ja die bestaan <laughs> dat vraag ik maar. Weet, ja, weet, weet, je, weet, je, weet je waar die zijn ja. ontdekt? Geen je idee. Stuiven Ja. Oh, oké. Okay. Ja, dat is al lang geleden. Ja. Echt oh. in uh, 1870. Oh, oké, okay, wat leuk. Ja. Ja. Hartstikke leuk. Drie mannen ja. op een gitaar. En ja. geweldig wat ze allemaal doen met die gitaar. Okay. Ja, die spelen echt als dat je, oh. je motherfuckers is. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, 25 ja. april zijn ze. Oké. Okay. En dan hebben we daarna weer uh, Cabaret. Ja. Uh, op donderdag 26 april. En dat is Jan van Manen. En dat is echt een, een opkomend talent. Uh, Jan van Manen bekend. Ja, die naam, naam, die naam zegt je ja. misschien inderdaad wel wat. En, uh, ja, hij, hij is echt helemaal opkomend. Oké, okay. leuk. Heel ja. leuk. Een buitennisig talent dat tot nog meer zal leiden. Wauw, nou. dat allemaal 25 april dus. Ja. En heel dan um, de, de, de laatste voorstelling van april, ja. die een beetje geschikt is voor, voor het publiek van Radio 501. Mm -hmm. En daar heb ik echt heel hard op geoefend met mijn Haagse collega. Dus okay. even, oh, ja. wacht even Ja, hoor. Ja, ja, ja, we zijn er klaar voor. Wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. wacht. Oh. Oh. De Ragas. De Ragas? Ja. Komen de Ragas? De Ragas. De Ragas zijn geen van Radio 5 1 Want onze eigen Radio 5D1 uh, donderslag uh, disjockey. Uh, uh, Rogier van Diesveld. Die heeft de Ragas al regelmatig gedraaid in zijn eigen programma. Donderslag bij Helder Hemel. Heb je dat gehoord, Rogier? De Ragas komen te horen. De ragers. De ragers. Ja, nou ja, ik kan haar nou niet meer zeggen. Kun jij niet een... Ik een cursusje bij... Kun jij niet een van de oh. de backstage pas voor Rogier uh, regelen, die ze kan interviewen en dat soort werk? Dat ga ik regelen. Dat vind Want ik wel, jij, wel, ja. jij hebt de ja. ragers geïntroduceerd bij Radio 5 Leen, uh, nou ja, ja. oude, oude, oude Grijsbeer. Ze sturen mij, mij ooit de kerstcd op. Ja, die, ja. ja. O, hoe heet dat nummer dat ja, Ik weer. heb ook nog een tijdje de ragers, uh, De Beatle nummers van de ragers gedraaid. Uh, de Beatles best wel uh, oké okay of zo. Allemaal hoe uh, uh, ze dat weer? Uh Echt Flamingo. Flamingo, dat ja, was het. Dat ja, was ja, iets ja, met Flamingo. <laughs> flamingo. Kom je thuis, ja, buispleiten, nou, kinderen in uh, een gezaak, katten in een moet je met je koude klauwen hard je zakken om het schaar thuis te verwarmen. Kijk, de buitenpoesglat. God ja, nou, dat is uh, hartstikke leuk. Nou, hartstikke leuk. nou, maar, nou je het over die Flamingo-muziek flamingo. hebt, dat gaan ze in flamingo. deze show ook weer doen. Oké. Okay. Nee, dus dat is echt heel nou, erg geinig. Geinig. 28 april. 28 april, ik vind het wel een goede introductie zo. Het is 100% Flamingo. 100% Oh, daar nou, staat hij wel. Nou ja, oké. Okay, en dan, uh, ja, dan zijn wij eigenlijk op het moment ook heel erg druk met de seizoensbrochure. Want uh, die gaat op 11 mei weer op iedereen Inderdaad. zijn deurmat uh, vallen. Ja. En uh, ik zei tegen mijn baas, mag ik nou niet één, één klein tipje van de sluier oplichten... wat voor leuke dingen we volgend seizoen hebben. Want er zijn echt vet leuke ja. dingen. Ja. Uh, Najib Amali komt. Kom, Najib nee. Amali. Ja. Oh. Nee! Oh. Ja. Oh. Yes. En daar wil ik dan weer een backstage pas voor hebben. Want toen uh, Najib Amali... Uh, uh, nog niet zo groot was als hij nu is. Toen speelde hij in Manifesto en daar deed ik het artiestenopvang. En daar heb ik met Najib Amali in de, in de kleedkamer een tijdje zitten ouderen en zo, weet je wel. En later aan de bar naast zijn voorstelling ook. We moesten de auto van zijn regisseur ook nog even aanduwen. Jaren later kom ik de man tegen in de Amsterdam Arena en hij herkent me gewoon nog. Nou, Wereldkerel. Dat is toch heel toffe vent. Ja, dat is heel leuk. Ja, ja, ja dat is een leuke. Ja, dan dan gaat dat lukken. Als je als dat als gaat je, als dan wat dan kan ja. regelen, vond ik het ja. heel tof vinden. Ja, ik ga dat regelen. Wat is er met je pols aan de hand? Um, het, ja, het is eigenlijk een beetje een gênant verhaal, want ik... ik dat had ik al Ja, op. dat dacht ik al. Hè? Ja, nee, ja, dit ja. trek luisteraars, dat is en heel lang Ik ben lang dan uit. ook niet ja. altijd eerlijk, dus ja, zo gaat het dan. Oh. Nee. Um, ik oh. schijn een beetje als een, als een bitsprinkhaan te slapen. Ik Ow. weet niet of je dat voorstelt ik, nee. ik hoop. Ik, nee. Als een bitchbrink haan slapen. Vind ik prima, maar ik hoop niet dat je de liefde bedrijft als een bitch hebt. Nee, aan. dat doe ik niet. Dat, uh, nee, nou, hij zit nog op de bank. Le en leeft le le le le <lacht> nog. Hij <lacht> nog. Nee, um, dus zo. Ja, ik kan het natuurlijk, dat zie je op de radio niet. Maar nee. dan heb je je polsen echt helemaal nou. overstrekt. En uh -huh. daardoor is het een en ander een beetje gaan overstrekken. Oh, okay. toestanden. Maar als het goed is, mag het maandag er allemaal weer af. Ah, Oké, okay. mag het de maandag weer je bent echt helemaal het gewoon. Ja. Nou ja, ik, ik, ik probeer het te verbergen, maar jouw ja. oog viel er toch weer op. Ja, nou, ik, ik, ik, ben, ik heb een dienstverlenend beroep en dan oh, komt dat vanzelf. Ja, ja, ja. ja Observeren schijnt het mijn vak te zijn. Dat is ja, een ja, ja, ja, ja. Fijn dat je er was op, de, op onze verjaardagmaatje. En dank je voor je briljante. En echt zeer toepasselijke cadeaus, want de mannen hebben dat nodig vannacht. Ja, nou hartstikke kan ik je goed. zeggen, kan ik je zeggen. <laughs> uh, blijf toch even lekker hangen, Duren. doe nog even een borrel. En uh, dan gaan wij ondertussen onze, uh, onze promo's en uh, onze, uh, onze radio spelen. Uh, ja, spots. We, we gaan even een boodschapje doen, doen, zeggen ze er altijd. Hè? We gaan even ja. naar de reclame en dan zijn we vlug weer terug. Tot. Uit de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501. Oh, mag oh, ik alsjeblieft nog heel even MSN'en? Nog heel, heel zijn online. Oh, mijn vriend. Heel, heel even maar. Eventjes. Ik heb net de computer opgestart. Ja. Als u wilt dat dit stopt, moet u ja zeggen. Maar dan is over vijf jaar 20% van onze kinderen te dik. En als u dat niet wilt, moet u vaker nee zeggen.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 Nu op Radio 501. De Arwin en Johnny Show. Terug in de derde uur van de Armin en, en Johnny Show. De Alanis Morissette en Eight Easy Steps in uh, Portugal zijn ze ook aan het luisteren. Zoraya, Miguel en de rest van Survivor Surfcamp. Camp. Dank jullie wel voor jullie lieve felicitaties. En uh, natuurlijk uh, vinden wij het geweldig dat jullie uh, lekker aan het luisteren zijn. Yeah, we like to say thank you for listening there in Portugal. En uh, uh, uh, hola, nos amos uma radio da Holanda. Hmm, zoals net. En dan zeg ik, hey DJ... Zeg jij dat? Nee? Oh nee, sorry. Ja, nee, nee, nee. We zijn de maar. Ja, maar dat zijn wij wel. Wij We zijn DJ's. wij uh, zijn inderdaad wel DJ's. Hè? Ja, zijn bedoel ik het ook maar net. Ja, inderdaad. wij nee, zijn dit, DJ's. Dit Radio is... DJ's. Ja, maar dit is een van mijn favorieten. Dat weet ik. Waar ga jij ze kies... toch vandaan? En gewoon uit de database. Je kijkt gewoon even naar mij en denk bij jezelf van... Hey, dat is applied voor Johnny. Foster the people and call it what you want. the people op jouw eigen Radio 5 501 en call it what you want. Nou, je, je hebt het er net over. Ik denk van, weet je, ik, ik, ik ben ook de moeilijkste niet. Ja, ja, ik bedoel maar net. Ik dacht er wel te horen. Inderdaad. Ja. Go back to the shoe and... Uh... Zet, je dan, zet de radio maar even harder hoor, uh, geluisterd naar Go Back To The Show, ze komen uit Nederland en ze zijn redelijk populair en het nummer heette, inderdaad, Hey DJ. Ik ja. um, ik zou denken, uh, links of rechts? Uh, nou, ik zou zeggen, laat eens links omgaan. Links om? Ja, maar het is wel een beetje politiek gezind hè? nu, al die alleen in het katshuis. Kuts? Ik, kutshuis? Ja, kutshuis. Ik zeg links gewoon. Everybody here from somewhere that they would just as soon forget. Super Serious op je eigen Radio 5 terwijl de begrofenisonderneming binnen is uh, gestapt. Uh, ik weet het. Uh... Nou, ja, ze staan erbij verdienen. We er, uh, uh... ja, hebben een feestje, dus ik vind het niet. Ja, nee, dat, uh... ik ben een feestje, maar ik heb het donker blijven vermoeden dat we een uitvaart moeten gaan. Ze dus hebben benieuwd uh, van wie Dat uh... ja, gaan, we het het uh, uh, ja, gaan we het zo meteen hey, over nou, hebben. Laten we de feeststemming er even inhouden. Het is uh, negen minuten voor uh, half 12. Zometeen een dingetje. Dat is van jou, Arwin. Inderdaad. En uh, daar gaan we zo meteen aan luisteren. En we gaan ook nog even naar. Uh, ja, we gaan het even voor bier hebben. Zoals al we gaan het straks even over ja, bier hebben. Want ik kom er altijd uit. Uh, ja, want je kunt, uh, gedurende dit weekend kun jij twee kaartjes winnen voor het bierfestival in Wina in Duitsland. Ja, die Duitse Leute. Ja, ja, ja die Duitse die Leute. Ze hebben een pferd. Oh, ja. und ik liebe deine pferd. Ik wil een kleine Zeit alleen zijn met de pferd. Met zijn tong uit zijn mond, maar hij doet het wel met wij. Ja. Incubus en Anomaly op radio 501. Dat allemaal tijdens de Arwin en Johnny Show op deze legendarische, uh, nu al memorabele avond van ons driejarig bestaan. De eerste dag van het, uh, het marathonweekend en het is echt. Uh, de sfeer zit er goed in, kan ja, je vertellen. Ik wou niet zeggen, ik zeg publiek, laat je even horen. Dat horen we graag. Dat eh, hoorde, doen we het dat een beetje voor. Dat horen ah, we heel graag. Ja. Ja, Inmiddels hebben we een gast in de studio en dat is dan wel weer leuk. Hij heeft zijn gitaar heeft hij thuis laten liggen, dat vind ik dan wel weer jammer. Maar gelukkig heeft hij zijn zaad meegenomen. Jeno, van harte welkom. Hallo. Hoe gaat het ermee, jongen? Ja, lekker. Ja? Met jou ook. Ja, met mij gaat het heerlijk. Mooi. Hey, als, als gitarist van Juist, daar speel je nu een klein jaar in. Zoiets, hè. Hoe, ja. hoe bevalt dat? Ja, ik vind het fantastisch. Wat, wat, ja. wat, want je hebt in andere bandjes ook gespeeld, is het niet? Ja, ja, ja. Wat is het verschil met de andere bandjes en, uh, en de band Juist waar je dan in speelt? Nou, het punt is bij Juist is vet en de rest niet. En de rest ja, niet. Oké, okay, ja. dat is heel duidelijk. Ja. Kort en krachtig. Ja, ja. ja duidelijk. Ja. Nou, bedankt voor het interview. Ja, nou, bedankt. <laughs> We doen je komend weekend. <laughs> Hey, uh, uh, vertel eens, uh, zijn er opnames in de planning? Komt er een EP en demo? Want Yous speelt daar inmiddels al drie jaar heb ik begrepen. Ja, en ja. Uh, hun zanger ziet er altijd woest aantrekkelijk uit. Die is heel uit. aantrekkelijk. Ja, Die is heel aantrekkelijk. Is ja, het ruikt ook altijd heel erg goed. Ja. Ja, nu dus, op, maar kunnen we iets van materiaal verwachten in de toekomst? Ja, zeker. We gaan een EP'tje opnemen binnenkort. Oké. In half... Maar je nee, gaan we beginnen eraan. Ja? Ja. Oké. Okay. Oh. Ja, en, dan... en de nummers, die worden allemaal door de, door de band zelf geschreven ja? en ja? allemaal zelf gearrangeerd. En ja? Hoe gaat het proces? Hoe dat gaat? Ja, meestal is het een hoop bier en een hoop gitaar op een hoop en dan kijken wat er gebeurt. Ja. En, en wat gebeurt er ja. dan? Ja. Ja, niks. ja hoe, hoe, hoe loopt, niks. Maar hoe loopt dat er nou, vind vraag de luisteraar zich af? Ja, ja dit is eigenlijk hè, dit is een soort zwart, ga, zwart gat eigenlijk. Ja. Denk, er, er, er gebeurt op een gegeven moment met heel veel bier gebeurt van alles. Mm -hmm. En dan hebben we ja, een uur later een liedje. We ja, weten ja. daar zelf ook niet hoe dat werkt. Geweldig. Ja, ja. Jullie ja. denken daar zelf niet over na, dat je denkt van, van nou, oké, okay, ons proces werkt ja. op deze manier of op deze manier. Maar jullie gewoon, het is een beetje het KMA-systeem. Precies. Kloot maar aan. Ja, ja dat is. <laughs> ah. ja, hey, he. me, meestal is het gewoon met de gitaar. De ene hebben wat, wat dingetjes geschreven. De andere die wat teksten nog en hup, uh, gasten, dan heb ja. je ja, een mooi liedje. Opeens. Ja, maar het klinkt heel, uh, het klinkt een beetje zo van ja, we doen maar wat doen, maar wat, wat. Maar dat is allemaal gelul. Jullie gaan spelen ook op uh, wederom op de Hollandse stadsfeesten. Ja, dus het ja. is sowieso zo, ja. zo serious business. Jullie gaan op uh, zaterdagavond, als ik het goed heb. Ja, zaterdagavond speelt uh, Jules, geloof ik, op het uh, ja. stadsfeesten. Ja. Ja. ja, zeker op de, de Roossteen. Ja. ja, dat is toch wel de avond ja, hè, van zeker. het stadsfeesten. Ja, ja, ja, ja. dus er dus, dus hier geen, uh, geen kattenpissen om ja, zo ja. Zo ja, maar te Ja, we zeggen toch iets goed of zo? Ja, toch wel. Dat leek geen wind of nee, ze zien er nee. gewoon. Eh, jullie zien er gewoon echt verdongen goed uit. Dat er gewoon ja, iets moois op het podium staat. Ja, dat telt ook wel. Ja, ja, dat geldt wel. It, jullie zijn, hey, maar, het, nou. De nummers die Justus uh, die, die uh, uh, schrijft. Waar, waar gaan die nummers over? Oeh. Ja, dat gaat over alles en nog wat. Uh, ben dat ik gaat lang. over alles ja, en ja, nog ja. wat. Weet je ook, een zak jij ja. eigenlijk. <laughs> Ja, voor mij hè? Arwin, jij schrijft natuurlijk een heel groot gedeelte van die nummers. Ik ben bang dat jij dat beter weet dan ik. Jezus. Ja, maar ja. Hij, is nou, hij, hij, ja. hij is nu dit zoeken. Ja, hij mag het niet te hij veel over ze zeggen. Nee, niet ah, te okay. veel over zijn eigen. Jij ja. ja. staat yes, nu centraal. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Ik moet nu vertellen waar het over gaat. Ja, een beetje ja. wel. Ja. Jeetje, ja. Ik heb altijd de indruk dat het een beetje... Ja, het gaat niet alleen maar over bier, maar soms ook wel een beetje serieus over ja, de liefde ja. en, en een beetje... Ja, er worden uh, grote, grote thema's aangegeven, ja. dat dus wel zeker ja. waar, ja. en echt serieus dingen ja. in het leven gewoon. Ja, het ja, echt. Ja. Het lijkt inderdaad ja. wel alsof de, de dingen die uh, om, om de mensen van Yousd heen gebeuren, dat die centraal staan in de nummers ja. van, die ze schrijven. Ja, het gebeurt, het gebeurt Zeg zo. dat dan, lul. <laughs> ja. hey, uh, ik heb een nummer van Yousd klaarstaan, ah, uh, doorgaans, doorgaans doe ik dat echt nooit. Altijd. Ja, oh kijk, ik, ik, zie, ik zie een, ik zie een on, onuitgeslapen Feyenoord, dan dus zie ik in één keer uh, iets, iets, uh, iets lopen te blijven. En daarachter zaten er veel te frisse PSV. Er. ik weet niet wat dat gaat worden vanavond Oh, dan maar, mag je deur even dicht, ja, ja. want dat wist ik nog niet hoor. Rob de Gheeuwen en Mark Schrander zijn in de studio gearriveerd geadverteerd. Welkom. Welkom. Tussen twaalf en vier vannacht gewoon vier uur lang gaan ze radio maken. Het zijn helden. Um, ik draai doorgaans nooit nummers van You op de radio. Is dat zo? Ja, nee, dat, dat, laat laat ik andere, dat laat ik andere, mensen doen. Dat vind ik echt een beetje. Nee, ik heb uh, ik me nooit betrapt in deze show. Nee, ik nee, heb echt zo. Nee. Uh, ik, ik, ik, vind het gewoon niet kunnen, omdat ik gewoon zoiets heb van ja, ik ben, ik ben gewoon geen Albert Verlinde of zo, weet je wel? Dat, uh, oh. Er gaat een hoongelacht ja, om mee. Ik, ik, gewoon, ik echt, moet even, even deze, rea re deze reactie van het publiek. Waarom geen what? Albert van uh, Het is Nou ja, Albert van Linden die loopt altijd bij RTL Boulevard zijn eigen musicals aan te prijzen. Ja? Dat vind ik echt ja. niet kunnen gewoon. Nee, maar... Ja? Ja, nou, draai ze een stukje muziek af. Feeling kind of something is what you want to be. Exclusive and a social-going bitch-lap trainee. Bring it all together, 'cause you gotta be free. You don't even have a high school degree. Oh, no. Oh, no. Now you think you know it all after starting a job. No thinking device in your boss' name's Rob. He tells you what to do, you don't like it at all. The paycheck every month doesn't do enough. Every time I look around I see people going down Like they just don't seem to care Every time I try to talk People in the train or in the park Like everybody's scared For I don't know Oh no All oh, Here is Mr. Big Show coming back from the gym Looking quite impressive, but it's just not him He needs the medication and reach for the top The wife thinks he's better off starting a job Oh no Oh no, no, no, no, no, no, no Every time I look around I see people going down Like they just don't seem to care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 Dit is het dingetje van Arwin en Johnny. Het was een prachtige nazomerdag en ik had een afspraak met Tobit. We zouden bij mij afspreken om op het balkon in de zon te gaan zitten... om te zien wat de mogelijkheden zouden zijn om een internetzender te beginnen. Het idee bestond al langer, maar... Maar bij ons, maar ruimtegebrek zorgde ervoor dat er niet veel werd gedaan. Tot de nazomer van 2008. Er was ruimte en er was tijd om een oud idee nieuw leven in te blazen. Onderweg naar huis hoorde ik een flinke klap en niet veel later hing er een enorme helikopter in de lucht. Er bleek een ultra-light vliegtuigje in het ijzermeer ter hoogte van mijn huis te zijn neergestort. Door dit dramatische ongeval bleek balkon zitten niet echt mogelijk, want inmiddels was een tweede helikopter die samen met die anderen een ongelofelijk lawaai probeerde te maken. De plannen werden gesmeed en de studio werd in mijn huis gebouwd. Een leuke hobby was geboren. Met wat vrienden, radioprogramma's maken en in het weekend leek het ons als een prima tijdverdrijf. De liefde voor muziek en het entertainen van mensen zit in ons bloed. Daar moet je dan wat mee doen toch? Met frisse moed begonnen we in maart 2009 met een marathonuitzending en dit werd een uitputtingsslag. 60 uur radio maken eisten zijn tol onder de kleine groep medewerkers die Radio 5 alleen rijk was. Er bleken zelfs mensen te luisteren en de aanloop was enorm. Was dit een teken aan de wand? De marathonuitzending stond geheel in het teken van de Nadine Foundation, de stichting die helaas moet bestaan en die wij een warm hart toedragen. Inmiddels zijn we drie jaar verder. Drie jaar waarin verschillende grote en kleine projecten werden belicht. Verschillende artiesten uit binnen- en buitenland weten hun weg naar Radio 5 Leen te vinden en dat heeft weer voor 150 platen voor je hoofd gezorgd. Ik heb nooit durven dromen dat we zo zouden zijn gegroeid in medewerkers en in luisteraars. 35 medewerkers zetten zich in om onbekend en opkomend talent een podium te bieden. En dat willen we graag heel lang blijven doen. Ondertussen ben ik een trots man en zeer vereerd om deel uit te maken van een geweldig team mensen die ik stuk voor stuk kanjes vind. Radio 501 is Heer ter Stee en we gaan veel verder dan dat.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 Ede voorbij met 7 nights, het is uniek Met a hype voor het publiek Ik pak mijn muziek en mijn studie als een pussy Fuck jullie niggas Ik Uit de binnenstad van Hoorn. Dit is Radio 501. On a bridge across the seven on a Saturday night. Suzy meets the man of her dreams.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 Such en krullen verder op Radio 5 leen. nou en dit Wonderful life. Het hurts. Daar, daar zitten we toch in, hè? Echt, hè? het is echt een Jij zei het al in je dingetje. Het is echt, uh, jongen. Ja, ik had het echt. Uh, maar dat meen, ik ook, dat meen ik ook echt serieus, hoor. Ik heb, uh, ik heb nooit uh, durven me voelen. dat we hier ooit mee begonnen. Dat, nee. dit, dat, het zou, dat we hier zouden staan, bijvoorbeeld, vanavond. Nee. En, en, dat we, en dat we al die dingen zouden hebben gedaan die we, die we hebben gedaan. Nee. Ik had als mensen dat tegen me hadden gezegd. Dan had ik je voor gek verklaard. Ja. Nee, want je richt iets op met een, met een doel van nou, uh, idee van we gaan radio maken ja. op internet. Dat, dat was natuurlijk toen dat nieuw. Dat was het plan, gewoon een beetje ja, plan. Ja. Ja. En, en, ja, inderdaad. Dan zit je nu hier in een pand, in eigen beheer, in de binnenstad van Horen. Maar vooralsnog, voor, voor we zijn begonnen met, uh, uh, met zes mensen. Ja. Zes of zeven mensen. Ja. En we zitten nu met ongeveer 35 vrijwilligers ja. en Kelly. Ja, ja inderdaad. Ja, ja. Ja, dat gaan we morgenavond allemaal meemaken. maken. Morgenavond. Morgenavond Met ja, ja, Kelly, ja. Uh, Kelly van Al ga ik een programma ja. maken. En, uh, Kelly van Al is een uh, zeer getalenteerde tekstschrijfster. Dus ze schrijft voor de, op de, op de FIFA-site. Uh, Weet je, die vrouwen-site. Met ja, ja, any, ja. Any, anybody is eigenlijk ja. de enige paar keer die ik ken. Ja, ja dan uh, link je daar een beetje. Ja, ja. Ja. En, uh, en, en, zij is echt zeer getalenteerd. Hele bijna aan het griet. Ja. En uh, ja, gewoon een leuk wijf. Dan ga ik morgenavond een programma maken. En we gaan eigenlijk een beetje jouw kant op. Want we gaan een beetje met danceclassics in de weer. Oh, wat leuk. Dat ben je niet. Ja, en hey, ondertussen en gaan we gaan we, sex, fascisme, gaan we, gaan we doornemen. En uh, zij is uh, nog... Ik las op al. De, ja? Ja, op de valreep. Zij is nog net uh, student. Ja. En ik ben zelf ook ooit student geweest. En studenten eten heel erg slecht. Dus ik ga, ik ga een beetje voor de koken. Ah, oké. Okay. Je gaat een beetje... Uh, ja, uit de Mag om, of, ja, mag het er allemaal altijd. Nou, ja, ja. ja, dat is er gewend, dus dat uh, komt helemaal goed. Ja, precies. Hey maar over de, wat we allemaal nog kunnen verwachten. Ja, ik, spoorboekje, ik, ja neem jij het ik, even ik spoorboekje. Het dus het, uh, morgen nacht ben jij er weer. En dat is dan morgennacht en is het zaterdag zondag, uh, zondag, zondagochtend. tussen 4 en 6. En, ja. en daarvoor ben ik van 2 uh, van tot 4. Blijf je Met, verhangen, anders. Ja, dat ik vind het wel. helemaal niet erg. Hey, Gelukkig, Ik te sta doen. te stuiteren maar morgen nacht. Moet ja, jij eens opletten? Ja, ja. Ik ga nog lang niet slapen morgen nacht. Nee. Hey, maar maar wat goed, ik... kunnen, wat kunnen we straks ja, dat Want, uh, we zijn We ja. zijn om 12 uur begonnen. Met, uh, met Charlotte ben ik, uh, heb ik uh, de marathon geopend. En uh, daar hebben we 60 uur radio hebben we geopend. We zitten inmiddels op volgens mij... Uh, 6, 12, 48 uh, uur. uur. Ja, 48 uur. Zometeen uh, om 12 uur tot... Uh, vier uur in de ochtend kun je geluisterd naar Rob de Greel, Mark Schrander en Dion Zwart. Dat allemaal. Dion al ook? Ja, Dion ook. Dion, ja, niet... ja, dat gaat... zeker. Dion heeft hier. De... Oh, nou, een... dat is echt een ja, dingetje. Dion is een jong, dingetje. Jong nee, kring, wordt een dingetje. Ja, die... Daarom. ja, die heeft nog wat minder die slaap heeft hij, nodig. Ja, precies. Die heeft ja, de ja, hele avond ja. heeft hij hier al in de studio. Die, ja, heeft die, de hele dag die dag nog is nog aan het opwekken. Die, dat hebben we wel lang gehad. Hij slaat gewoon het hele weekend niet. <laughs> nee, dat zit er ding in. Het programma heet Nacht Rob, dus dat beloof wat. Om vier uur, Thomas en Koen met de Horn Air. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ik ga even luisteren. Ik ga eventjes mijn iPad zo instellen dat ik in geval even. Gewikkerd. Vannacht. Dat gaan we doen. En dan om uh, even kijken. Dan is het ondertussen acht uur in de ochtend. En dan is nog hier weer uh, aan de beurt. Hij ziet nu nog heel braaf uh, en helder uit zijn ogen te kijken. Met juf of dat, Carla, hè? Met met Carla, Met inderdaad. juf Carla. En, en of ik, dat... ik vind echt ik, ik had echt als ik als ik, als ik, als ik, ja, ik vind juf Carla. Vind ik echt zo cool gewoon. Ik had heel graag had ik er als mijn juf willen hebben gehad. Gevoel krijg ik ook een beetje. Altijd, ja, echt, van, ja. Ik echt. Ik vind echt. Ja. echt een een, een ja. Uber een uberjuf. De Uber Oh, dat kan altijd nog. Oh, als ze komt ons lesgeven. Bij les? Aap, Noot, Mies, je kent het je? wel. Oh, ja. oké. Okay. Om acht uur dus uh, Rogier ten, met zijn programma Ochtend Gloren. En dan om tien uur, ja dan gaan we aan de koffie. Dan is uh, Ariadne er met Vader Jacob. En dat is ook wel een heel bijzonder dingetje. Want we hebben natuurlijk het Vader Jacob Stage. Faren, ja, ja, ja. En Vader Jacob gaat morgenochtend dus om tien uur een programma presenteren. En dat heet Ontwaken met Ariadne. Ja, en dan is de cirkel weer rond. Want om twaalf uur ben ik daar weer met Dion. Met Dion. Ja, met Dion. Ja, dan denk je van hij uh, gaat net slapen. Maar om 12 uur uh, is hij gewoon weer ingerozerd. Ja, dat en dat allemaal tijdens 501 Classics morgenmiddag. En wat er daarna nog gaat gebeuren, dat hoor je morgen allemaal Het is de radio 501 Dionneton. Daar lijkt het wel een beetje hey, op, ja. ja hey. Dion, Dion, kom jij eens even bij die microfoon, uh, vriendelijke vriend. Want uh... Goedenavond goed. Uh, ja, nu nog ja, wel. Je moet straks wel opletten wat je gaat zeggen. Want dan is het ene keer: goede avond. Je moet wel schakelen. Jij staat in, uh, in echt zo belachelijk veel. Nee, nee, nee, aan de andere kant. Dat, nee, ja, nee. Ja, ja. En nou, rechtop en naar boven. Of je bukt gewoon even een klein stukje, dat kan ook. Zo, ja. Oké. Okay. Heb je plekje hey, gevonden? Uh, ja. Ja, ja, belangrijk. Ja. We zijn net met het spoorboekje bezig. En daar zien we jou vannacht op staan. Klopt. Maar morgenochtend om 12 uur weer. Ja. En dat gaat allemaal lukken. Uh... Dat is, wel de bedoeling. dat is wel de bedoeling. Ja, ja. dat is wel de bedoeling. Ja. Maar ik heb met Victoria al afgesproken, want ik draai ook op zondagochtend van 6 tot 8. Ja, dat is helemaal wat, ja. En Inderdaad. ik heb met ja. Victoria al afgesproken dat wij elkaar wakker bellen om kwart over 4. Oké. Om kwart uh, over 4 al? Ik ben even aan het rekenen. Ja. Nou, ja, dan ben je op tijd. Maar, ja, maar, maar, wacht even, wacht ja. even, dat moet je me even uitleggen. Jullie bellen elkaar wakker om kwart over 4, maar als ja. jullie allebei nou nog liggen te ronken... Dan wordt het een uh, hele ja. eentonige uitzending. Dan wordt het een uitdaging. Ook. Ja, echt, hè? Nou, voor jou oh, dan oh, voornamelijk, maar, ja. want jij bent daarvoor. Ik, ik, ik, ik heb jou in het. Ik jou, <laughs> jou, oh nee, voor mij ja. niet, hoor. Ja, voor oh. mij jou, want ik ja, want ik kan er nog twee uur doorgaan. Ja, daarom. Maar wel ja. met Kelly. Dat, dat is wel weer zo. Dat is wel zo. Hey, dus, ja. dat, ja, ja. Dat, uh, dat zie ik. Uh, dat, ja, dat, maakt ja, dat me zie niet je, uit. je wel zitten, ja. dat begrijp ik. Ik maar begrijp dat helemaal. Uh, ik hard. zie het op dat ik binnenkom en dat jullie gewoon met je hoofd op de des liggen te slapen. gewoon. Nee. Nou, dat gaat niet gebeuren. Nee, nee, nee, nee, nee. Zo marathon, dat geeft altijd weer energie en. en, en ja, nee, dat, ge, dat heb ik ook nog mee. Ja, dat komt oh. goed. Nou, ik zag net op ja? dat er bullet in werd geslagen. Ja, we ja, we hebben, speciaal we voor, een, een, voor, de, voor de nacht. Dat is we, ja. een cadeautje. we hebben een cadeautje ja, ja. gehad van Maartje. Uh, die is heel latent geweest. Die heeft uh, uh, ook suikergehalte meegenomen. Ja, Twix. En uh, heel veel uh, energy drink. Maar je hebt ook sneakers en bounty en Mars. Ja. ja, gewoon naar de kenjebar lopen. Ja. Ja. Maar fissie. chocolade meegenomen en, uh, en van die uh, 40 uh, uh, uh, uh, koppen koffie in een, in, een, in een klein blikje, weet je? Dat, ah, ja. dat soort meuk. Ah, doe mij er een. Meen je dat dan echt? Ja lekker jongen. Ik vind nu het al? echt niet lekker. Nu nee, al? Nee, nu al. <laughs> <laughs> nu al. <laughs> nee, mijn show zit erop. Bijna wel ja. Ja, ja. ja bijna wel. Nee, zit er nog niet helemaal. Nee, op. Morgenavond neem ik hem. Neem ik okay. even. Ja? ja, Lekker. Na, na, na. Ik ben benieuwd aan, naar, naar, naar hoe uh, Dion er uiteindelijk uit komt te zien. Als wij, als wij zondagavond ja. hier de boel afsluiten. Nee, dat, wordt een, dat wordt een update. Hey, dat wordt echt een, het, wij, ja. gaan, wij gaan een update maken over Dion. <laughs> echt. Wow. Ondertussen Ariel Pink's Haunted Graffiti. Round and Round op Radio 501. voor je geluid. Uh, Ariel's Pinkhound, ja, Ja, Vanmiddag ja, oh. voor je geluid, samen met, met Charlotte, want uh, Charlotte en ik hebben het, uh, hebben hebben het marathonweekend uh, geopend. Hebben ja. geopend? Ja, dat was jou, Dat was een ding. Dat, dat was wel min of meer Charlottes uh, radio uh, debuut op Radio 5.1. Ja, maar ja. Dat, uh, ze heeft dat examen samen met uh, met vlag en wimpel. Maar het smaakt uh, naar meer, hè? Heb ik in de, de gaten Want gehaald. volgens mij is ze weer aanschoven. Hoor je jezelf niet? Ik hoor mezelf niet. We gaan even dus de technische middelen te raadplegen. Yes. Wat is hier allemaal aan de hand? Uh, geluisterd naar muziek van Ariel's Pink Hunter Graffiti en het nummer 1 Round and Round. En Inderdaad. Aan de microfoon is aangeschoven. Yes. Hallo Ik ben er. Ik Charlotte. Ben er. Dag Johnny. Hoe is het ermee? Nou, Welkom. Met jullie. Ja, met ons ook goed. Ja, ja. echt, echt heel ja, goed. Het is echt kikkerkig. Het is echt heel ja. gezellig. Ga ja, niet anders zeggen. Ja, ik ben nou helemaal voldaan, zou ik moeten zeggen. Maar uh, ja. jij hebt vanmiddag je, je radiodebuut gemaakt op Radio 501. Ja. Met, een heel, met een heel programma gewoon. Dus niet ja. eens, uh, hoe, hoe heb je dat ervaren? Heb je nog lopen stuiteren? Ja, onwijs. Ja, toch wel. Ja, ja ze springt nog voor. Ja, ik vond het uh, wel een ja. dingetje. Maar toen je, je was klaar met de uitzending en wat gebeurde er toen? Jeetje. Uh, wat gebeurde? er? Ik, ik moest serieus, even bijkomen. Ja, toch wel. Ja. Want oh. je was een beetje onrustig, Robert. Ja, ik was reten zenuwachtig. <laughs> ja, maar het was voor de uitzending, ja. maar ja, na de Tijdens uh, was het wel relaxed en daarna was het echt van wow, te gek gewoon, Ja. Het is heel Kicken. veel muziek voor jou gedraaid, want je hebt echt een ja. behoorlijk wat muziek heb je uitgekozen. Ja, klopt. Ik kon niet kiezen. Gewoon. Nee, maar het was, het, het, het was wel een hele leuke keuze die je had gemaakt. Oh, en dat nou, had de, je. De liefde was, stond centraal daarin, ja, want, love. leg het even uit. Love makes the world go round. Oh, ja, nee, zo is ja. het wel. Ja. Nou, sluit er wel mij aan ja, ja toch ja dat zeg men altijd ja, <laughs> love make the world go round ja, zoals dat. nee maar dat maar toen toen, toen repliceerde ik, ik repliceerde jou van maar music make the world go round as well dus yes. love and music makes the world go round en 5-0 en een liefde hè? dus uh, volgende marathon kunnen we je weer intekenen op een zeker. programma als zijnde sidekick nou sterker nog ik sta aankomende zondag met Johnny oh je bent de zon je bent zon nog een keer ja zeker ja, dat, ik is ben ja. ja. Ah, dat is gezellig. Ja, dat leuk. is gezellig. Hoe laat, hoe laat is dat? Dat is van, uh, 6, tot op, uh, van 6 tot 8. Lekker op zondagavond. Hartstikke lekker uitluieren uh, van de marathon die we gehad hebben. En dan gaan we lekkere, uh, lekkere muziek erbij. Leuk, leuk, ja. leuk. leuk, leuk, leuk. Ja. Helemaal goed. Goed, uh, wij gaan afsluiten, uh, lieve -Pon. ja Armin. Dit was de ene laatste Arwin en Johnny show. Uh, de laatste is op 13 juli. En die, uh, die doen we vanuit, uh, vanuit van het Duitse Festival ja. in Wien. En wij gaan daar spas maken. Ja, veel spas, ja. Een laatste maal. Een laatste maal spas maken, niet een pferd. Ja, ja een eine... oh, ja. eine... ja, grande finaal. Ja, een grande finaal, inderdaad. Ja. Ja, nee. nee, maar goed, dat, dat allemaal later. Goed, straks zijn ja. de en Rob de grao. Zijn, zijn tot 4 uur bij je met, uh, met Nacht erop. Um, ik sluit op, uh, oh, sorry, met... Uh, en. en, en Zwart wat gebeurt hier allemaal? Iedereen wat voor die microfoon weet. Nee, nee, nee. Het is Mark Strander, Rob de Greeuw en Dwan Torsies. Die presenteren nacht erop op Radio 501 tot 4 uur. Ik wens ze daarbij heel veel sterkte. Ik ga zeker eventjes even luisteren. Daarna ga ik mijn rust even pakken. Ik draai op vrijdagavond, sinds twee, drie weken, een ander programma. Dat heet Under Rocks. En daarbij eindig ik eigenlijk altijd standaard met de mama's en de papa's. Dus dan gaan we dat vanavond ook doen. Dat, uh, ja, het zit er dingen. Uh, in. Ik, uh, ik, ik ben het daar helemaal mee eens. Heel veel plezier bij de uitzendingen van Radio tijdens de marathon. We bestaan drie jaar, Johnny. Van harte gefeliciteerd jullie allemaal. Straks Rob en Mark.